Na na na na na na Hoogstraten de aardbeien. Drie over zes. Goedemorgen hoor. Wat een vrijdag, wat een vrijdag. Wat een nieuws is er toch allemaal geweest. Jongens, goedemorgen Kim. Goedemorgen. Goedemorgen Charlotte. Goedemorgen. Bon, uh, goedemorgen lieve luisteraar. Vanmorgen ontbeten? Nog niet, nee. Nog niet? Ja, nog niet? Nee. nee. Jij wel? Ja, en ik heb, uh, ik heb iets gedaan wat sommige mensen verwerpelijk vinden. Oei.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 Ja, ik vind, de teaser uh, ja, doet veel vermoeden. Mensen thuis kunnen er zelf een beeld bij het, vormen. Het ging over ontbijt. Ik gooi het even in de groep. Dus het was een boterham, witte boterham, met boter, speculoos ertussen. Mm. En dan soppen in koffie. Hmm. Ja, heel veel mensen vinden het verwerpelijk dat je sopt in koffie. Sowieso. Ik sop alles, hè. ook als het een boter met salami. is. En vallen, daar, <laughs> oh, dan, en vallen nee. daar dan zo brokjes in die koffie? Je moet snel genoeg zijn. Er is ook wetenschappelijk onderzoek naar gebeurd in Engeland. hoe lang je een koekje in een thee moet houden. Denk drie seconden of zo. Dat vond ik heel en lang. dat time je dan in zo om vier uur s ochtends? Net niet. Nee, ik doe het op het gevoel, Kim. En uh, drink... Ja, sorry, ik heb er heel veel vragen bij. Ja. Uh, drink je dan daarna die koffie nog op? Ja, ja, ja. En dan op ja, ja. het einde dan, dan moet je het helemaal omkippen, en dan, dan merk je dat die brokjes nog binnen. Oh. Ah, maar dat is oké, okay, mannen. Dat is oké. Okay. Dat is ontbijt, dat is wakker worden. Okay. Lieve luisteraar, spreek me tegen of ga lekker mee. Het is een vrijdag. De winkel is open hoor, de app van Radio 2 ook. En de vrijdag is begonnen zeggen: Goedemorgen! Huh. Look at them yo-yo's, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. For nothing, and your checks for free Now that ain't working, that's the way you do it Let me tell you, damn guys ain't dumb Maybe get a blister on your little finger Maybe get a blister on your thumb We got to install microwave ovens Custom kitchen deliveries Play the guitar. I should have learned to play them drums. Look at that mama, She's got a sticking in the cameraman. Oh, have a weaker some And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bundles like a chip Oh, that ain't work. That's the way you do it. Get your money, money for nothing, get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Dat ain't workin', dat's the way you do it. Je play de guitar on je MTV. Dat ain't workin', dat's the way you do it. Money for nothing en your checks for free. Money for nothing. Ja, ja. Heel veel politici hebben dat alles gezegd. Money for nothing. Het zal niet waar zijn. Die is Goed begin van de ochtend. Acht over zes. Radio 2. Runaway. Peter en Kim. Now let's just run away All that talk is killing Er wordt al gebotst. Vertel eens, Mona. Op de E40 van Gent naar de kust in sint nijs -Westerem. inderdaad. Daar zijn nu drie rijstroken versperd. En je verliest al 20 minuten vanaf Zwijnaarden. Je vrijdag begint... Elf over 6, vrijdag 22 september. De dag dat je hoorde op Radio 2... dat voorzitter Conor Rousseau recht in zijn schoenen staat. Ja, met die recht in zijn schoenen... Ik weet niet wat het is, maar dat is een ding tegenwoordig. Ja, het is een beetje een, een politiek ding, denk ik. Of een, een goede quote. Misschien heeft iemand een mediatrainer hen uh, aangeraden om het te zeggen. Van Krikkenbornen stond ook al recht in zijn ja. schoenen. Alhoewel, ik heb beelden gezien. Zo recht stond hij niet meer op dat moment. <laughs> het is toch echt waar? Goed, ja. We zien wel wat het geeft. Hij komt trouwens rond uh, half negen... Ja, wat moet je de mens nog gaan vragen? Hij heeft alles uh, gezegd dat hij er niet wil over praten. Ja, maar ja, je, je, ja. Wat komt hij dan doen? Je moet toch dingen kunnen vragen aan hem. Ja, ik, al... ik heb een aantal vragen nog, ja. jij niet? Heeft hij, ja, ik wil weten of hij, uh, wat hij van het weekend gaat doen. Of hij op café gaat in sint Niklaas. Maar vraag het hem dan. Is goed, ja. En hoe is het? En wat wonderf? ga je vragen? Gelukkig hebben we nog even tijd om, uh, om erover na te denken. Misschien kunnen we wel vragen van welke vraag wil je nu graag eens krijgen. Maar ja, dan wordt het heel politiek waarschijnlijk. Goed, ja, we waren bezig over, uh, over het weer, dat het, tja, het wordt zondag beter. Dat kunnen we bijhouden. En vooral het feit dat mensen inderdaad ook wel wakker zijn en ook speculoos in een koffie soppen. Ja, je, je hebt vele medestanders. Ruud Bodin bijvoorbeeld zegt: ja, Peter, je moet er ook nog choco bij doen op je boterham. Echt lekker om dan in je koffie te uh, soppen. Stijn zegt groot gelijk. ik doe het ook in tomatensoep. Een boterham met kippenfilet en mayonaise en doppen maar. Mm. Mm -hmm. ja, mm -hmm. ja, dat zou ik ook doen. Ja. Francis de Buff zegt, uh, ja, ook lekker met een boterham met peperkoek tussen. En dan heel veel boter en uh, ja, dus heel veel soppers. Ja, soppen. Lekker soppen, hè? Ja. altijd goed. Uh, goedemorgen, Alleidis de grendel uitschoten. Soppen of niet? Uh, soppen, soppen. Ja. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen, Goedemorgen jij wel, bent hij, team soppen. Ja, ja, ik ben team soppen. <laughs> en zijn er dingen die je dan toch niet liever niet sopt? Want ik zag hier mensen in tomatensoep bijvoorbeeld ook. Jawel, jawel, in soep, een boterhammetje met, boter, met goed boter erop en dan soppen. Dat zie je wel, ja. En wat is er vanmorgen al gesopt? Goh, dat maakt niet uit welke soep uh, als ik maar kan soppen. Hè. Nou, wacht, we vanmorgen toch nog geen soep gedronken aan is. Nee, vanmorgen nog niet, nee. Een nee. tasje thee. En ah. natuurlijk ook in soppen. Ja. <lacht> was er was inderdaad nog iemand die zei, ja, we doen het met thee. thee, koffie, maakt niet uit. Hè. Sop je dan ook in melk, in cola, <lacht> en en whatever? Ja, ja, dat ga ik ervan af. Maar dat kan ook wel Mel in melk soppen, ja. Speculatie, melk soppen, kan ook lekker zijn. Ik voel dat we met een uh, extreem sopper te maken hebben hier. Ik denk het wel. Vrijdag, <lacht> sopdag, ik denk dat het kan. Allijdies, bedankt om even te bellen. En geniet van de dag, hè. Ja, voor jullie ook. Fijne dag. Daag. En van dit liedje, daar krijg je altijd honger van. Doe maar even lekker mee. Mm. Once there was his kid who got into an accident and got and come to school. But when he finally came...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 Voor reclame, voor chips, crash test dummies. het was vier keer. Ja, inderdaad, Ria laat ook nog weten. Wij doppen onze boterham in West-Vlaanderen. Wij soppen niet. Zodat het van dopen komen? En effectief bij ons op het dorp was het ook gedopt uw boterham. Of uw stutje. Gesopt niet. Soppen jullie of doppen jullie? Wij soppen. Soppen? Doppen. Doppen, hè? Ja, ja, soppen, doppen. <laughs> ja, ik versmoorde soms mijn boterham zelfs. Zeg lieve mensen, als je ons nodig hebt, luister eens goed. Mama, ik ga een twee dagen shoppen, hè? Doei! Het weekend van de klant komt eraan. Op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober. Een onvergetelijk winkelweekend. Bij tienduizenden winkeliers en handelaars in heel Vlaanderen. Mama, ik heb wel twee bankkaarten nodig, hè. Misschien word je wel bediend door onze Radio 2-presentatoren. En je vindt Radio 2 ook een heel weekend in Leuven. Met live-uitzendingen, dansoptredens en miniconcerten van onder andere Tom Helze, Matthias Vergels, Stan van Samang en Olivia. Alle info op radio2.be Open badkamerdagen bij Stijlaarts. Deze maand krijgt u maar liefst 2000 euro sanitair cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer. Rotinean? Ja. Kom pas bij. Ja. Yeah. Kamel? Wat zet jij van plan? Het zijn Fort Adventures Days. Van 9 tot en met 23 september. Ah, open een deurdagen. Ja, en ik heb een keitoffe ECV op het oog. Een Fort Puma. Hmm. Echt iets voor deze moedige hermelijn. Oké. Okay. En met een Fort Puma rijdt je al vanaf 299 euro per maand in private lease. Amai, en dat allemaal van 9 tot en met 23 september bij Fort verdelen. En op Ford.be. Straf. Ford. Ford Ford. Aanbod onder voorwaarden op Fort.be. Uh.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 Dat is interessant. Bespaar met Energy Control Monitor. Nu drie maanden gratis. Oh my. Info en voorwaarden op Luminus.be. Luminus. Samen maken we het verschil. Genieten begint in een stijlaards badkamer. Schat? Ja, wat is er? Mike zijn hand ook? Oh, maar lieveke. We zijn hier wel in de showroom, hè? Oh ja, maar ja, het zijn toch open badkamerdagen? Oh. Maar... Het leven begint in een Stijlaards badkamer. Kom nu tijdens de Open Badkamerdagen uw nieuwe badkamer passen in onze showrooms in Demse of Lier en krijg maar liefst 2000 euro gratis sanitair cadeau. Stijlaards, renoveert uw badkamer.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 Goedemorgen. Ook nog een goeieke binnengekomen, Anne van de Ven en dan hou ik er echt over op. Het Westerlopen, we soppen <laughs> sop graag zoute chips in tomatensoep. of uh, zoute chips in looksaus. Oh, maar dat is lekker. <laughs> ja, doe ja dat, je is, dat ook. Dat is echt lekker. Ja, oh, dat moet je proberen. Dat is nu niet goed voor het lijntje, maar wel top. Ja, ja tomatensoep, dat, dat is allemaal met groentjes in, hè. Maar ja, een look, look is ook... Ja, ja, het is dat. En dan die paar chipjes, ja. Goedemorgen, lieve mensen. We gaan even tot de essentie bij Radio 2. Want, ma verhaal uit Limburg in Hoesselt. Daar uh, er was heel veel te doen over trajectcontroles. Daar willen ze het echt extreem doen. Daar woont 10.000 man. Hoeveel traitcontroles gaan ze organiseren daar? Elf. Er zijn er al zes. Ja? En ze gaan er elf organiseren. En uh, de eerste maand dat er zes waren, kwamen er duizenden boetes binnen. En 60 van die boetes waren voor de inwoners van Hoesselt zelf. En uh, ja, de gemeente krijgt een deel van dat geld en gebruikt dat dan om de gemeente verkeersveiliger te maken. Maar dat leeft natuurlijk heel hard in de gemeente. Je kunt je mm -hmm. ja als daar 10.000 mensen wonen, iedereen zal misschien wel iemand kennen die een boete heeft gehad. Mm -hmm. uh, en ze zijn dus boos, sommige inwoners, en zeggen dat het is om de gemeentekast te spelen. Bijzen. Ja, maar zoveel? Ja. Dat, is, dat is toch niet overal zo? Nee, nee. nee heel dat bijzonder. Er, daar werkt het wel. Een beetje een ander dramatisch bericht. Uh, er is een probleem met de cafés. Ik weet niet hoe lang geleden dat je op café bent geweest. Te lang geleden. Uh, ik doe dat eigenlijk heel graag. Maar uh, ja, sinds dat je mij uitgenodigd hebt voor deze show, <lacht> uh, kan ik dus uh, niet meer op café gaan. En ik vind dat heel jammer. Je gaat moeten haasten, want elke dag zou er één café verdwijnen in Vlaanderen. Elke dag één. Wat is er aan het gebeuren, Charlotte van? Meers? En uh, ons onderzoeksbureau heeft dat uh, uitgevloeid. Locatus heet het, en uh, ze hebben dus cijfers verzameld. En sinds 2013 zijn er 2.739 cafés verdwenen. Dat is ongeveer één op de drie. Um, en in Limburg was de daling het sterkst, en in West-Vlaanderen net niet. Daar is de daling het minst. Dus daar, uh, ja, ja, en ik, ik lees dat mee? in Limburg, dat dan veel trajectcontroles zijn in West-Vlaanderen. <lacht> is dat een probleem? Ik zie een verband ergens, ja, ja. Maar oh. ja. uh, Waarom gaan die weg? Een uh, reden onder andere is dat cafés vaak veranderen in restaurants. Dus hè, van, van het ene hapje komt het andere en dan zit je daar plots al met een heel bord voor je. Dus ze maken een, een soort ander businessmodel. Mm -hmm. En uh, de winstmarges op drank die worden ook allemaal kleiner. Dus café-uitbaters uh, gaan op zoek naar alternatieven hè, om te kunnen blijven bestaan. En het personeelstekort speelt ook mee mm, in uh, ja. de horeca natuurlijk. Cafébezoeken zijn ook duurder geworden. Mensen gaan daarop besparen. Uh, en ja, gaan goedkopere alternatieven zoeken. Hè. Dus misschien gewoon thuis drinken dan. Ja, dat heb je dan weer. Je hebt ook die thuistap intussen. Is ja. een paar jaar misschien is dat uh, geweest. Ik is wel jammer, want het is echt een sociaal gebeuren. Ja, en ook mm. een gebeuren om nieuwe mensen te leren kennen. Of, of mensen die eenzaam zijn. Om, om, ja, ik, ja, ik vind dat wel... Ja, het is jammer. Ja, cafés verdwijnen, maar ja. moet Conor Rousseau tegenwoordig nog naartoe? <lacht> hè? Kun je je afvragen. Bon, um, café's, we gaan even terug in de geschiedenis. Waar zijn de goede café's? Wat mm. kun je van het weekend, dat je denkt van... Oh, dat café, dat hadden ze moeten houden. Deel het gerust even in de app van Radio 2. Op een vrijdag in de kroeg. In de kroeg, ja. Ergens in Amsterdam. Zat aan de bar met een glas. Een oude wijze man. Hij zag...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 Geld verdient als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij een weg, voor een ander ingeruild. Af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild. En hij zei... Come on!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 er endgame radio 2 Boom. De van Michael Jackson, half zeven Niet intussen. Niet vandaan staat recht in zijn schoenen geseponeerd. Ja, ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Het is intussen exact half zeven het belangrijkste nieuws uit je buurt, hoor je zo. Charlotte. Goedemorgen. Te veel scholen serveren ongezonde voeding. Dat zegt het Vlaams Instituut Gezond leven. Maar de helft schept genoeg groente op bij het middageten en te veel vlees. En veel leerlingen moeten ook veel te lang stilzitten. En de Amerikaanse regering geeft 325 miljoen dollar militaire steun aan Oekraïne, vooral voor wapens. De Oekraïense president was gisteravond te gast bij president Biden in het Witte Huis daarvoor. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Elsbrand. Goedemorgen. Verschillende burgerorganisaties uit onze provincie hebben samen met Bond Beter Leefmilieu een lijst gemaakt met suggesties om de mobiliteit te verbeteren. In de lijst staan ideeën en oplossingen voor drie belangrijke onderwerpen. Nabijheid, alternatieven voor gemotoriseerd verkeer en een optimaal openbaar vervoer. Marie de Rousseau van Bond Beter Leefmilieu hoopt er vooral politici mee te inspireren. Het is eigenlijk een receptenboek met heel veel verschillende ideeën die huidige en toekomstige beleidsmakers kunnen gaan overnemen naar aanleiding van ja, de verkiezingen die er aankomen. En dan gaan van concrete voorstellen die zeer lokaal zijn, het uitbreiden van een bepaalde buslijn of een tramlijn, maar ook echt breder naar het Vlaams- en federaal niveau, zoals bijvoorbeeld meer aandacht voor ja, de afbouw van salariewagens dergelijke meer. Het volledige mobiliteitsplan staat op de website van Bond voor Beter Leefmilieu. In Antwerpen gaan vijf partners, waaronder ziekenhuizen, de universiteit en de stad, samenwerken om gezondheids Problemen aan te pakken. bedoeling is om eerst en vooral gegevens te verzamelen, om zo de gezondheidsproblemen in kaart te brengen. Het eerste project is voeding bij kinderen, vertelt professor Mark Peters van het USA. Ik denk de eerste oefening is om te gaan kijken waar zitten de problemen. We gaan kijken ook bijvoorbeeld naar regio's. Zijn er bepaalde gebieden binnen de Antwerpse regio die meer onder of overvoeding hebben en dan op basis daarvan gaan kijken hoe kunnen we dat gaan bijsturen. Dus de eerste stap is in kaart brengen, analyseren en dan eventueel preventieve maatregelen alle partners ondertekende een intentieverklaring. Dat is een eerste stap in deze unieke samenwerking. En in Capelle is de eerste volautomatische verfmengmachine van ons land voorgesteld. Dat is een machine die verschillende verfkleuren volledig automatisch mengt. Het toestel zal vooral gebruikt worden om de kleuren te mengen voor bijvoorbeeld auto's die hersteld moeten worden en die een nieuwe verflaag nodig hebben. Bart Eikermans van a Carrosserie en Antwerp Car Center. Het eerste grote voordeel is eigenlijk het uh, rendabiliseren van onze arbeidstijd in die zin dat uh, onze spuiters geen manuele handeling niet meer moeten doen om de verf te maken en op diezelfde moment wanneer uh, Axalta Iris Mix de kleur aan het maken is kunnen zij al de nodige voorbereidingsstappen ondernemen alvorens de wagen gaan uh, lakken. Door de komst van de volautomatische verfmengmachine is er ook minder verf nodig om de kleuren te mengen ochtends is het droog, later wordt het wisselvallig met soms buien die plaatselijk vrij stevig kunnen zijn. Er is ook een opweer mogelijk. We halen maxima van 18 graden. Morgen wisselen brede opklaringen en wolken elkaar af. In de loop van de dag kunnen er buitjes vallen. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook een hele dag in de app van 14 Nieuws. Goedemorgen, Dag Mona. Goedemorgen. Ja, even kijken, los van de temperatuur, hoe is het met de files? Op de E40 van Gent naar de kust, daar uh, niet zo goed. Want in Sint-Denijs... Uh, Sint Sint-Denijs-Westrem. Uh -huh. Amai, moeilijkste naam om uit te spreken. Uh -huh. Er zijn drie rijstroken versperd door een ongeval. En daar verlies je nu een half uur al vanaf Zwijnaarden. In Stroombeek, voor wie van de ring rond Brussel komt en de a 12 naar Antwerpen op wil, daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. En dan gaat het nu ook al tien minuten trager. Op de Antwerpse ring naar Gent, van Bergen tot Jasje naam? Ja, ja bodywarmer. <racht> oh, oh, oh. <hijen>, opgelet. Oké, okay, ik, voel, ik voel beelden. Ja, okay. Zo meteen om zeven uur gaan we even live naar de verkeersredactie om jouw bodywarmer te, ja. te aanschouwen. Dank je wel.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 de Handswagen kan je beter de weg op gaan. Toch? Tot twee jaar garantie. Plus de mogelijkheid om van gedachten te veranderen. My Way. Alles plus nog iets meer. Radio 2. Goedemorgen, Morgen. Peter en Kim. Elke dag telt voor twee Als je denkt van, oh, dat is toch plezante muziek van de jaren negentig. Goeie tip. Onze collega DJ Dirk Gijs, die zit morgenavond rond een uur of acht, klaar voor jou op Radio 2. 80's, s en Nillys. Altijd goede muziek. Pop. Uh, misschien minder interessant? Allee, nee, het is wel interessant. Het is wel een jammerlijke verhaal. Eén op de drie cafés is de laatste tien jaar gewoon weggegaan. Onwaarschijnlijk verhaal. Een paar goede caféverhalen binnengekomen. Charlotte, welk café doe jij tegenwoordig? Um, in Gent vind ik de Mysterioso een leuk café en de Minor Swing. En die liggen allebei tegenover elkaar. Dus als het ene dicht is, kun je nog naar het andere gaan. De Minor Swing? Ja, zo'n beetje jazzachtig café. Oké, okay, ja, ja, van dat soort ja. swingen. Ja. Dat soort okay. swingen. Uh, dirty mind. A joy forever. Ja. Maar, <laughs> ja, maar heel veel cafés die binnenkomen, Kim. Ja, er is gewoon heel veel reactie op, op het feit dat ze gaan sluiten. Heel veel mensen zeggen: ja, waarom zijn. Ah, Oké, okay, opnieuw. Waarom zijn er minder cafés? Omdat het gewoon duur geworden is en omdat, uh, omdat de prijzen uh, de pan uitswingen. Geert Besmout uit Aarschot zegt bijvoorbeeld ook. Ja, uh, uh, café Klokhuis in Nieuwrode, beste café, toffe baas Koos en de pintjes en koffie zijn aan 2 euro dus ah, die prijs is ah, toch ja. ook weer belangrijk en Lies Krawels zegt dat ook Cafébazen zijn goud waard als ze goed zijn, zijn ze even goed als een psychiater ze zijn een prima vertrouwenspersoon en heel belangrijk voor een café Ja, en als ze van een drank kunnen blijven, al helemaal want dat heb je natuurlijk soms ook Sommige cafébazen die dan zelf beginnen te, te zuipen uh -huh. dat, dat is minder interessant maar even kijken naar Wendy de Jager uit zultig Goedemorgen Wendy uh, Goedemorgen, Peter, Goedemorgen. Goedemorgen. we een goede café-tip. Uh, ja, harde de avonden in Machelen zullen beste café ever, topbazen. Mm -hmm. uh, ja, ruime keuze van dieren, cocktails. Maar die mensen hebben ook jammer genoeg te kampen met personeelstekort, zoals je mm -hmm. juist zegt, bij heel veel in de horeca. Mm -hmm. ja, dat is, waarom, waarom nu net dat café? Wat maakt die sfeer zo uniek daar in, Machelen? Um, omdat het eigenlijk een samenkomst is van jong en oud. Je hebt oudere mensen zitten, onverliefd, in de 40. Mm -hmm. Maar er komen daar ook heel veel jonge gasten van in de twintig. En je ziet zowel jong als oud hoe dan op zijn gemak... En zowel Piet en Hilde gaan tegen iedereen praat, Dat is echt daar, ja, thuiskomen. Dat, dat klinkt wel gezellig. Ja. Ja, ja, ja. Echt super. En altijd ook verzorgd, de tapassen. Allee, het is echt niks, niks, niks van te zeggen. Prachtige muziek, zowel ook voor jong en oud. Ja, niet het is subliem. Het evolueert wel inderdaad. Kun je inderdaad tapat kopen in een café, kon je vroeger niet. Tapas. Vroeger, tapas. Tapas, tapas. Vroeger had je zo, dat mag ook niet meer, jammer genoeg, dat je droge worst hangen boven de toog. Ja. Ja, maar je kon ja, vroeger toch dan. ook een kaasje en een. Allee, voor de mensen die dachten, oeh, op zo'n lege maag, het komt aan. Maar geen tapas. Je zoiets kon bestellen. En wat ik ook heel leuk vond, waren die omslagen, waar je, daar zat dan iets in. En dan moest je voor ja, 20 frank was dat toen Mocht je een omslag trekken, en dat was dan of een bierbonnetje of gewoon een bonnetje om eens te gaan kakken in het bos, dat soort dingen allemaal. Mm -hmm. nooit, nooit gehad? Nee, dat, dat was de, heb ik nooit me meegemaakt. Ja, wel, een touw boven de toog, allemaal omslagen. Je wist niet wat erin zat. En dan kon je er eentje kopen en daar zat dan een verrassing in. Zo uh het -huh. surprise maar dan in een omslag. Oh nee, dat uh, nee. heb ik niet meer mogen meemaken. Doen ze dat bij jou, daar, Wendy? Nee, nee, nee. Dat niet. Maar ik kan wel voorbeeld? Een potje relatie krijgen, dan um, een potje boedebatée bij de slagen daar gemaakt. Bij de slagen reclusie makkelijk. En ze zijn ook al gebonden. <laughs> Heerlijk, ja. zeg. Maar kijk, dat van die omslagen, stel dat dus voor, ze gaan het geweldig vinden. Dankjewel voor je verhaal, Dankjewel Wendy. Van het werk Geniet Dankjewel. van de dag, hè? Dank u, wel. Ja. Goedemorgen dag Rob de ijs. Hou me vast, oh, hou me vast, voor ik val. Je kust mijn mond en je zegt met een lach, dat dit niet kan, dat dit lekker niet mag. Hou me vast, oh, hou me vast, want ik val. Naar nou, een werk, maar slecht. Al oh, wat kromers maakte jij weer recht. Hou me vast, oh hou me vast, want ik val. Zet die tener neer en kruip onder de val. Ik heb geen dorst meer, ik ben overvol. Aan een wonder had ik niet. De van Rob denijs. Ja, Rudy, Rudy, Rudy uit Evergam laat nog weten. Goedemorgen Peter. De envelopjes herinner ik me van het Sparrenhof in Eeklo. Est van Doorde, dat kent. Nee, dat was gewoon ook bij ons overal in de buurt. Ja, dus de envelopjes aan een touw. Ah, ook wel goed. Margot van de Regio. Goedemorgen Margot van de Regio. Hallo, goedemorgen. Waar ga je nog op café? Uh, in Aalst, waar ik woon. Daar zijn wel nog heel veel cafés. Dat is gewoon één groot café. Dat is één café. Dat weten <laughs> ja. we allemaal. Ja, beetje nieuws uh, over Kim trouwens, lieve mensen. Want volgende week ben je er even niet. Nee. Je hebt een uh, project. En ik ga jullie moeten missen en ik ga jullie oprecht missen. En de luisteraars ook. Ja, ik kan er niet veel over zeggen, maar uh, het is een project. Ja. Waar we later meer gaan over horen. Ja. Precies zo. Dat, uh, ja, ja, ja, je kent dat in de tv-wereld. Er komt ja. straks een, een, een politieker op bezoek. Dus ik ga om in de sfeer te komen zeggen... Geen commentaar. Nee, maar het is zoals Vincent van Quickenborn al zei. Ik sta recht en misgeren. Dat wel. Hè? Absoluut. Gelukkig. Ja, lieve mensen, er komt wel ander volk, want elke dag hoor je hier een bekend jurylid van De Beste Buurt. Prachtige actie waar we op zoek zijn gegaan naar goede buurten in Vlaanderen. En vandaag hoor je wie die juryleden zijn. Ja, je bent het hoofd van de jury van De Beste Buurt, Margot. Uh, zonder al te vertellen, wat vind je van de bekende juryleden? Zeer bekwaam hele leuke mensen. Het zijn er zes in totaal, die elk ook een groot hart hebben voor hun eigen buurt. Dus die goed weten wat een beste buurt inhoudt. We maken ze bekend vanaf zeven uur. We hebben veel buurten binnengekregen. Ja, ja. ja, wat vond je daarvan? Ja, ik vond het fenomenaal om te zien hoe goed Vlaanderen wel aan elkaar hangt qua buurt. Dus heel inspirerend en tof om te horen. Heel veel mensen die zich ook afvroegen, wanneer weten we nu of we erbij zijn of niet. Kun je daar al iets over vertellen? Heel bijna. Mag ik al zeggen wanneer ik zeg. Ja, dat mag je nu al ja, vertellen. Ja. Deze, middag. deze middag worden de vijf finalisten opgebeld door uh, de regiopresentator. Dus elke regio krijgt één buurt die doorgaat naar de finale week en die worden dan opgebeld. Tussen 12 en 1. Zeker ja. luisteren naar Radio 2 in de middag. West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg. En dan Vlaams-Brabant en Brussel. Klopt. Oké, okay, dan alle details hoor je straks, want Margot van de regio is hier gewoon live aanwezig trouwens. Als je ze wil zien, nu in de app van Radio Het Hallo. zwaaien. Hallo. Zie je Supergezellig, je mag, ja. je mag vaker komen. Helemaal, lag erbij. Goed zeg. That's what you'd always say And you'd say, oh your own family And maybe one day when I build my own I'll remember you said to me van ub 14 Chrissy Heijn van de Pretenders. Ja, het is waar. Dat is mooi dat je steeds te wijzen namen. me. Ah, dat was naar Charlotte die achter jou staat. Oh, want jij bent wel weg voor een project volgende week. Ja, sorry. hè. Ah, goed, het wordt sowieso Maar ik gezellig. kom sowieso terug, want ik ga jullie een beetje wel missen. Hè. Komt goed. Goedemorgen Claudia Daalman uit Sint-Niklaas. Goedemorgen. Zeg Claudia, je wou nog even reageren op het feit dat er cafés verdwijnen vertel eens. Ja, klopt. Wel, uh, het is dus zo dat er heel veel mensen zijn die denken dat caféleven uh, heel plezant is, wat ook zo is, maar wat veel mensen vergeten is dat er waanzinnig veel werk kruipt achter de schermen. Mm -hmm. Het is niet zo dat het stopt wanneer de lichten uitgaan, want dan begint er nog een dag om mm -hmm. alles in orde te krijgen, plus dan ook de vele wetgevingen die we, waaraan we aan moeten voldoen. Ja. Dat is werkelijk om uh, zot van te worden. Jij hebt zelf nou, een café, voor ook. alle duidelijkheid. Wij zijn de derde generatie. Ja, dus zeg... wij zijn eigenlijk nu 75 jaar bezig op één en dezelfde plaats. In Sint-Niklaas. Komt Conor Rousseau in... af en toe in jullie café? Wat is? Komt Conor Rousseau af en toe in jullie café? Soms. dacht echt, Hoe heet jouw café? Ik moest het even vragen, uh, wij zijn de graanmaat in Sint-Niklaas, okay. op de Grote Markt. Het was in een ander café, het was in een ja. café, helemaal rijk. Allee, zonder in detail... Ja, daar kijk, daar ik. kan hij het dan ja. ook voor hebben. Zonder ja. in detail te treden. Hoe gedraagt kon er zich als hij op café komt bij jullie? Super. Zie je zo. kijk, dat is bij de heer toch even... Hij recht. staat recht in zijn schoenen. He. Hij staat recht in zijn schoenen, sowieso altijd. En wij, ja, wij, zijn, ook, wij zijn open van half zeven in de ochtend. Oh, wow.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 Een tip voor alle ondernemers wordt nu klik van Telenet Business. Dat is het strafste internet gecombineerd met mobiele telefonie. En je klikt erbij wat je zaak nodig heeft. Nu met 15 euro korting per maand, één jaar lang. Info en voorwaarden op telenet.be slash klik. Tinnen, je kan tot 6000 euro korting krijgen bij Suzuki en ja, misschien nog veel meer. Dus laat het rad maar draaien. Oké. Okay. 100, 250, 1000 euro? Ja. Als je nu de vraag juist beantwoord, dan krijg je 1000 euro extra korting. Oh, wat zo spannend. Draai aan het Suzuki Rad, beantwoord antwoord de vraag en win extra korting op jouw Suzuki. Info en voorwaarden op suzuki.be. Van 23 tot 25 september bij Brico, Brico City en Brico Planet. Bij aankoop van minimum 40 euro met je getrouwheidskaart, 20% op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig tijdens de duur van de actie. Van zelfgemaakt is slim bespaard. Voorwaarden in de winkel en op brico.be.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 Ik vertel je straks een geheim over onze Goeiemorgen Morgenmokken, die je kan winnen bij Punto Punto. Echt heel goed. Dat is voor zometeen. Elke dag, voor twee. VT Radio 2. Het is 7 uur. VRT-nieuws krijg je van Charlotte Kroon. Goedemorgen. Veel warme schoolmaaltijden zijn ongezond en kinderen bewegen te weinig op school. Amerika geeft 325 miljoen militaire steun aan Oekraïne. En in het Europees voetbal spelen de vier Belgische clubs gelijk. Leerlingen in Vlaamse scholen en Nederlandstalige scholen in Brussel moeten daar te lang stilzitten. Dat zegt het Vlaamse instituut Gezond Leven en meldt de minister van Welzijn Crevitz. De leerlingen hebben wel lessen lichamelijke opvoeding en speelpauzes, maar in de klas bewegen ze te weinig. Ze moeten minder stilzitten en dat kan op verschillende manieren, zegt Femke, de meester van Gezond Leven. Dat kan door het installeren van zitstabureaus. dat kan ook door het organiseren van tussendoortjes tijdens de lessen en ook Bewegend leren, waarbij dat je eigenlijk zaken aanleert door beweging of met de leerlingen naar buiten gaat, is ook een mogelijkheid. Uit die peiling blijkt ook dat scholen nog altijd te weinig gezonde maaltijden geven. Maar de helft schept genoeg groente op bij het middageten en te veel vlees. De meeste scholen hebben wel genoeg aandacht voor het mentale welzijn van hun leerlingen. De, partij vooruit, de voorzitter van de Partij Vooruit Peter, Con Rousseau, heeft nog eens gezegd dat hij niet schuldig is aan grensoverschrijdend gedrag. In zake gisteravond keek hij terug op de voorbije maanden waarin er allerlei geruchten over hem waren. Er waren twee meldingen en één klacht tegen hem ingediend voor ongepast gedrag. Maar het parquet heeft die allemaal geseponeerd. Rousseau zegt dus dat er hem niets te verwijten valt. In het algemeen... Zeg ik, ja, als iemand's grens overschreden wordt, communiceer daarover dat dat duidelijk is. Wat voor mij heel belangrijk is, is dat het parquet hier heel duidelijk heeft gezegd, niets van aan, staat rechten zijn schoenen, geseponeerd. En dat is voor mij heel belangrijk. En we hebben daarnaast heel grondig alles bekeken. En met mijn hand op mijn hart kan ik zeggen, volgens mij is echt niets gebeurd. Net gisteren raakte bekend dat de politie van Sint-Niklaas een procesverbaal tegen Rousseau heeft opgesteld over beledigende of racistische uitspraken. Rousseau zegt dat hij officieel nog niet is ingelicht en niet weet waarover dit precies gaat. De Amerikaanse regering geeft 325 miljoen dollar militaire steun aan Oekraïne, vooral voor wapens. Oekraïne had ook lange afstandsraketten gevraagd, maar die krijgt het niet. De Oekraïnse president Zelensky was gisteravond te gast bij president Biden in het Witte Huis... En Biden zei hem dat de eerste Amerikaanse tanks volgende week al in Oekraïne zullen aankomen. I approved the next tranche van US security assistance in Ukraine, including more artillery, more ammunition, more anti-tank weapons. En next week de US Abrams tanks will be delivered in Ukraine. De Oekraïnse president Zelensky is intussen aangekomen in Canada en daar woont de grootste gemeenschap Oekraïners na die in Rusland. In juni was de Canadese premier Trudeau zelf ook al eens naar Oekraïne gereisd. Vier Belgische ploegen speelden gisteren Europees voetbal en ze hebben alle vier gelijk gespeeld. In de Conference League raakte Club Brugge niet verder dan een 1-1 tegen het Turkse Besiktas. Racing Genk speelde thuis 2-2 tegen Fiorentina. Bilal Elkanous zei we dat er wel meer in er zit een beetje ontgoocheling in de ploeg, omdat, uh, omdat we die wedstrijd zeker konden winnen, ook al, uh, ook al was er uh, een sterke tegenstander uh, aan de overkant. Maar kijk, uh, we, moeten, we moeten vandaag blij zijn met een punt, ook al hadden we meer in dienst. agent speelde 1-1 gelijk tegen het Oekraïense Luhansk. Eerder op de avond speelde in de Europa League Union 1-1 gelijk tegen Toulouse. En vandaag, precies 20 jaar geleden, overleed Armand Pien, de allereerste weerman van de Vlaamse televisie. Hij was 37 jaar de stem, en het gezicht van het weerpraatje op de openbare omroep. In 1948 begon hij te werken bij het KMI en Pien vertelt zelf hoe hij een paar jaar later bij het NIR, de voorganger van de VRT, terechtkwam. Ik ben begonnen in televisie in feite een jaar voordat de uitzendingen begonnen, in 1952 al, met een voorbereidende uitzending, want ze moesten een Vlaamse meteoroloog hebben en in Ukko vonden ze maar één Vlaming, dat was ik. Armand Pien presenteerde zijn laatste weerpraatje op televisie eind augustus 1990, maar op Radio 2 bleef hij werken tot kort voor zijn dood. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Hoogstraten geeft de brandweer vanaf vandaag lessen in middelbare scholen over de gevaren van vuurwerk. Vorig jaar waren er op enkele scholen in Hoogstraten incidenten met vuurwerk en andere explosieven. En burgerorganisaties uit de hele provincie Antwerpen hebben een lijst gemaakt met ideeën en oplossingen om de mobiliteit te verbeteren. De dag start meestal droog, daarna wisselvallig. Het wordt zo'n 18 graden. Meer nieuws uit Antwerpen over een half uur of in de app van VRT Nieuws. In die app van Radio 2 moet je nu maar even klikken op Kijken, of je ziet gewoon mee, live op VRT 1. Want deze week had onze verkeersstem Monen, het enorm koud. Had een hele dikke winterjas aan. En heeft zijn bodywarmer. En ja. haar armen zijn ook weg. Kijk, <laughs> maar... maar dat is zo gezellig. Dat is precies alsof je met een lakentje... In de zetel zit, maar dan op je werk. Snap je? Wat, wat een Ze geraakt met alles weg. <laughs> Vertel eens, waar staan de files vanmorgen, Mona? Op de E40 van Gent naar de kust, grote hinder in sint nijs westerm Drie rijstroken zijn daar versperd door een ongeval. En je verliest daar bijna één uur vanaf Merelbeke. Dan op de Antwerpsring naar Gent, verlies een kwartier van Berchem tot Linkeroever. Naar Nederland, goed uitkijken in Antwerpen-Zuid. De rechter- en middenrijstroken zijn daar versperd door een ongeval. En je verliest tien minuten vanaf de Kennedy-tunnel. Richting Bever wat langzamer rijden tussen de A12 en Lilo en op de binnenring ook langzaam tussen Stroombeek en Vilvoorde. daar. Het is zes over zeven. Goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Ja. VRT Radio 2. Hello. Hallo. Hallo. Ja, het is 9 over 7. Gesta heftig zijn man. Hey, hey, hey. Goedemorgen morgen. Je vrijdag begint. Trouwens nog eentje. Nee, nee. Was tegen jezelf. Tegen Rockzet. Annik van den Rijne uit Herentals die laat nog weten. Ja, ken je nog de cafés met de spaarkas? Dat was een houten bak met alle kleufjes in. Moest je dan elke maand geld insteken? Dan was er één keer per jaar een teerfeest. Dan was er een feest met alle, alle geld die erin zat dat ze dan op een rekening hadden gezet met de interest et cetera. Heb jij dat nog meegemaakt, Charlotte? Oh, ik, ik heb niet actief meegemaakt, maar wel nog zien hangen in, in oude cafés vroeger toen ik kind was. Ja. Nee, ja, met al die niets. nummertjes en gleufjes. Ja. Het verdwijnt allemaal. Vrijdag 22 september, lieve mensen. De dag dat je hoort op Radio het weet dat het eten op school nog altijd niet geweldig is. Te weinig groente, te veel vlees... Het weer zal vanaf zondag een pak beter worden. En een beetje nieuws over Kim. Je bent er volgende week niet voor nee. een project. Er komt wel ander volk. Want elke dag hoor je hier een bekend jurylid van de Beste Buurt. Die prachtige actie waar we op zoek gaan naar goede buurten in Vlaanderen. Goedemorgen. De beste buurt. Om vooral te tonen dat er echt wel goed leven is hier. We maken die jury van morgen bekend. Eén jurylid komt uit Oost-Vlaanderen, is een acteur, is ook een ontzettend lieve mens ja. en heeft zelfs ooit televisie gemaakt over zijn buurt in Gent-Brugge. Het is Joris Hessels. Goedemorgen Joris. Ah, goedemorgen Peter, goedemorgen Kim. Hoi, Ik zie Hoe gaat het? Jou in jouw zelf geschilderde keuken, goed hoor, goed hoor, in het groen. Heb je die kleur, uh, kleurtje zelf gekozen? Nee, dat was al, Peter, dat was al. Uh, maar nu dat ik het zegt, ik ga daar toch eens verandering in brengen. Ik vind het uh, mooi. Nu dat ik ze zo heel fel zie verschijnen op mijn scherm... Het is een beetje pistache. Ik ga... Ja, eigenlijk. <laughs> ik, voel, ik voel mij ook een beetje pistache vanmorgen. Met deze. Zeg maar, Joris. Volgende week dan ga je de beste buurt van Oost-Vlaanderen bezoeken. Wat ons afvragen dan, waar ga je op letten? Goh, ik ga op heel veel dingen letten, maar ik ga vooral een soort steekproef doen in de buurt. Dat het, toch, dat het toch voor iedereen goed wonen is daar. Niet alleen maar voor een paar enkelingen. Uh -huh. En dat er ook genoeg georganiseerd wordt voor iedereen. Niet alleen voor mensen die hier geboren zijn, maar ook mensen met een migratieachtergrond, mensen die heel moeilijk buiten geraken. Ja, het gevoel dat iedereen uh, aangesproken wordt, daar, daar ga ik heel erg op, uh, op letten. Uh, ja. En dat het heel, heel fijn en gezellig wonen is, dat mensen zich thuis voelen. Uh, Hetgene wat ik hier heb in, in Genbrugge, dat hoop ik ook dat mensen uh, ergens anders hebben. Ja, we hebben heel veel inzendingen binnengekregen, dus ik denk dat het goed komt. Nu ook leuk, je komt gezellig radio maken volgende week woensdag. Dat komt goed, want je hebt ervaring ja. met je TV-programma. Radio Gaga heeft hij gedaan. Dus. Ja. Oh, ja, daar heb ja. ik heel erg van genoten ja, ja. Dus ik denk dat dan, Daar ben je ook altijd onder de mensen hm. Dus ik denk dat Joris echt de ideale man is Om, uh, om, om te gaan jureren Zeg maar, uh, Joris maar, en, Het is een uh, grote eer, hè, Peter en Kim uh, ja. Om dat te mogen doen uh, En ook om met jou nog eens in een studio te zitten, Peter Dat, uh, dat had ik niet meer verwacht uh, dat, In mijn dat, carrière dus, uh, Dolle boel, hè Dat, ja, ja, maar dat, is, uh, <lacht> dat is iets bijzonders, hoor Dus uh, vorig woensdag, dat je uitgeslapen bent Na woensdag gaat het alleen maar bergaf meer gaan Zeg maar, Joris <lacht> Toch uh, belangrijk en ook leuk voor de luisteraar, we hebben nog iets voor jou. Ah, echt? Mm. Maar dat is voor volgende week woensdag. Tot dan, hè? Ja. Hallo, dag Joris! Ja. Tot dan. ja! Dankjewel ja, ja. Joris! Okay. Yo -yo. Ik hoop wel dat hij het leuk vindt, maar ik denk het wel. Ah, zo'n gezellig, man. Mm. Ja, maar dat ik er niet ben, zeg. Ah ja, nee, je hebt een project. Ja. Ik zit in mijn eentje in Barschapel te kijken hoe hij jou iets vertelt. Hey. Weet dat jij straks om hem lacht Het ergste is, ik mag hem wel Wou dat je alles hoorde wat ik dacht Alle woorden, woorden die ik toen niet zeggen kon Hoop dat ik jou tien niet zeggen straks Dat had ik, dat had jij Dat hadden wij moeten zijn Hoe je lacht. Je kijkt, deed je dat vroeger bij mij? Ik zit daar, het jou gelukkig maakt. Ik denk alleen, als ik het maar. Dat had ik, dat had jij. Zeg straks. Dat had ik. Sim en Emma Heester, dat hadden wij moeten zijn. Joris Hessels, dus, jurylid van de beste buurt, eentje van de zes. Er komen toch nog veel spaarkassen binnen. In Pittem in de Gilde, zegt Christian. Daar is ook nog zo'n spaarkas. houten bak met gleufjes in. Ook in Café de in Koolskamp. En blijkbaar ook eentje in Leden. Daar hebben ze een café opnieuw open gedaan, dat hier leeg heeft gestaan in de jaren 80. Tomme Keer kan dus ook nog. Ik had nog een geheim, juist. Een oh. geheim over de morgenmokken. -morgen het is bijna herfst. En jouw herfstthee met anijster en cardemon en zoete pompoen... Hallo? <lacht> Bestaat dat? Ik weet dat niet. Smaakt nog beter in zo'n mok. Dat is het geheim. kan je hele hand zo rondkrullen als het kouder wordt. Dus je wilt die winnen als je nu punto punto hebt in de app van Radio 2. 1, 2, 3. Punto punto. Succes. Speel zo meteen mee. Twintig jaar geleden stapten ze in de arena... Helemaal klaar voor de volgende 20. Radio 2 viert 20 jaar Natalia Met haar grootste hits en jouw ultieme drie Luister en maak kans op tickets voor haar show in de Lotto Arena Op vrijdag 24 november Deze namiddag bij Radio 2 Welkom bij Winsel voor ramen en deuren in jouw stijl Krijg persoonlijk advies en profiteer nu van onze acties in de toonzaal Of op winsel.be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 Allereerste mugshot ooit van een Amerikaanse president. It's a disgrace. It's a disgrace. Grace, kijk je even in de lens? Fotograaf portretteert de rusthuisbewoners voor kunstproject. Voor ons is nieuws geen klein nieuws. Lees nu het nieuwsblad voor 2,99 euro per week. Ontdek het op nieuwsblad.be/slash actie. Nieuwsblad begint bij ons thuiskomen, ja, dat is voor mij altijd een even tikken tegen het raam zodat de kinderen weten dat ik er ben en dan snel naar de voordeur om te zien wie er eerst open doet, zij of ik ramen en deuren van Winsel geven jou thuis een eigen toets van persoonlijk advies tot een resultaat dat past bij jouw stijl Winsel zet je wensen centraal bespreek je plannen in de toonzaal en profiteer nu van onze acties kijk op winsel.be een thuis om van te genieten. Het ontbijt dat soms, hm, nee, dat is niet mijn ding. Maar ontbijten met Lidl, dat is... Oh, granola met honing. Tot en met dinsdag, één pak granola plus één gratis. Dat is maar 2,59 euro voor twee pakken. Weer een geslaagd moment, dankzij onze lage prijzen. Lidl, voor iedereen die telt. Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Op een vrijdag heeft iedereen een beetje precies het zot in het kop. Zo. Ik weet niet wat het is. Ze... Over wie heb je het? Ja, de... Dag Joost, goedemorgen. Elkst, goedemorgen hier uit het. Goedemorgen. A live Gids in West-Vlaanderen. Joost de Seijnen werkt bij een firma van Weefgetouw. Maar vooral je speelt en minivoetbal en echte voetbal in de zaal. Ja. Ben je doelman. En toch mag je handen niet gebruiken. Leg dat eens uit. Nee, dus, uh, minivoetbal zijn kleine holkers... Waarbij je eigenlijk geen echte keeper hebt, iedereen heeft hetzelfde truitje aan. Ja. Dus soms mag ik zelf kiezen wie dat er in de hol staat en Maar dat is niet in de hand nemen. De golskers zijn ook maar een meter hoog, dus, uh, dat is ook moeilijk om in, in je hand te pakken. He. Zeg maar vooral, uh, beste Joost, tegen wie speel je van het weekend? Uh, ik heb hem gespeeld in de boeren van dat dus de garage de Rikke dat dat nu noemt. En dan.. Zondag moeten we tegen Markham spelen, Markham Sport. Hopla, je weet wat doen. Maar vooral scoren, hè, scoren want de klok van Punto ja. Punto begint zo meteen. Met vragen, één ja. letter van het antwoord krijg je, vul gewoon aan. En bij drie juiste antwoorden win je een exclusieve ook. Speel snel. En als je het niet weet, dan pas je gewoon. Ik wens je heel veel succes. We beginnen met de F. Welke F was die Hollandse filmfamilie waarbij de buurman niet van de buurvrouw Keesje kon blijven? Welke G is een Vlaamse stad waar niemand kan zwijgen over matte taarten? Gent. Uh, Welke nee. H is een ander woord voor hevig verlangen naar iets? Hunkeren. Uh, Welke I is de titel van een Vlaamse hit waar de kreuners stapelgek van worden? Uh, een I. Uh, a dat mag maar niet te lang leren. Ja, je mag, je mag. Kruieners, ik word hè. Oké, okay, we gaan overlopen de F. De Hollandse filmfamilie waarbij de buurman niet van buurvrouw keesje kon brijven. Buurman, wat doet u nu? Ja, die dus he, was inderdaad. op de flodders was ook goed. G, de Vlaamse stad was Gerardsbergen. Daar hebben ze veel met matte taarten. Niet Gent. Hunkeren was ook wel. Je hunkerde naar de overwinning, maar de I was de titel. We zochten ik wil je. Punto, punto. Oh. En je was zo lekker op dreef. Sorry Joost, Jammer, sorry. Broer. Maar geniet van de wedstrijd. Succes tegen Merkem. En fijn weekend man. Oké, okay, dank je. Tot punt. Punto, punto. Speel maandag zelf mee. En win jouw goede morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Sing them, we can reggae down And we'll be singing Dancing van Coolen again on The Game. Dream Days. En ontdek onze hybrid plug-in hybrid en volledig elektrische modellen. We hebben wel wat regen gehad deze week, dus blijft dat duren of niet? Weer vrouw Sabine Hagen. Goedemorgen Sabine. goedemorgen. Vertel het ons. Um... Nog wat buien. Nu, deze ochtend is dat misschien links of rechts een buitje aan zee. En in het uiterste zuiden van het land, voort. eigenlijk, blijft het vaak droog. Maar ja, in de loop van de dag zien we die buien toch alweer meer en meer komen. Na de middag overal een beetje verspreid over het land. Soms kunnen ze ook hevig zijn, ook mogelijk ook onweerachtig. En de wind die is matig aan zee, soms vrij krachtig uit het zuidwesten. Maar die gaat wel ruimen naar, naar het westen. En we krijgen temperaturen tot zo'n 18 graden. En dan vanavond uh, stilaan minder buien en meer opklaringen. Vannacht nog kans op een bui aan zee. En vooral in het zuiden van het land tegen morgenochtend misschien wat nevel of mist. En dan hebben we temperaturen tussen 6 en 12 graden. En uh, morgen na het ochtendgrijs eigenlijk kunnen we genieten van uh, redelijk veel zon. Soms zelfs brede opklaringen. Mogelijk nog lokaal een bui. En het blijft ook nog fris, want meer dan 17 graden zit er niet in. En dan zondag wordt het al gauw mooi iets zachter, 19 graden. En maandag en dinsdag woensdag blijft het eigenlijk mooi. Veel zon. Maandag 21 graden, dinsdag 22 graden. En dan woensdag na de middag wel meer wolken, maar dan gaat het zelfs richting 24 graden. Hopla, mooi. Dankjewel Sabine. Prettig weekend. Dag. Uh, kom nog eentje binnen in Kleid, bij Maldegem. In Café Salastraten zegt Rudy van Landschoot. Daar is gaan sparen. In zo'n spaarkas nog altijd een ritueel. Een jaarlijkse souper met de omzet volgt op de lichting van de kas. De souper. En als je dat net niet kan, dan heb je heel het jaar meegespaard. Ik denk dat ze dat een jaar op voorhand weten. Zo? Ja, maar ja, Ja, maar ja. Ja, maar wat? Ja, dat is waar. Ik denk geen problemen. Sorry. We get in almost every night When that moon Exact half acht. Meteen hoor je alle nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte Crowe. Goedemorgen. Te veel scholen serveren ongezonde voeding. Dat zegt het Vlaamse instituut Gezond Leven. Maar de helft schept genoeg groente op bij het middageten en te veel vlees. En veel leerlingen moeten ook veel te lang stilzitten. En de Amerikaanse regering geeft nog eens 325 miljoen dollar militaire steun aan Oekraïne. Vooral voor wapens. De Amerikaanse president Biden beloofde alvast dat er volgende week tanks aankomen in Oekraïne. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Els Brand. Goedemorgen. Leerlingen van middelbare scholen in Hoogstraten... ...krijgen vanaf vandaag lessen van de brandweer... ...om hen bewust te maken van de gevaren van vuurwerk en bommetjes. Vorig schooljaar zijn er enkele incidenten geweest... ...met vuurwerk in scholen in Hoogstraten. Daarna zijn de stad en de scholen aan tafel gaan zitten... ...om een campagne te bedenken. Het is niet de bedoeling om met het vingertje te wijzen... ...zegt Koen van Gorp van de Brandweer. Wij gaan geen les geven van dat mag je niet doen... Dat is de, wat, de wetgeving, uh, stop daarmee. Nee, het is inderdaad de bedoeling dat wij aangeven van kijk, dat zijn de gevaren, dat zijn mogelijke consequenties. Wij hopen dat een, een deel van de jongeren zich bewust wordt dat het uh, niet zo macho is, dat het niet zo stoer is om dat te gebruiken. Het zal moeten groeien, mentaliteitswijziging, gedragswijziging. De lessen mikken op jongeren tussen 12 en 15 jaar, maar willen ook de ouders sensibiliseren.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 ...en toekomstige beleidsmakers kunnen gaan overnemen... ...naar aanleiding van ja, de verkiezingen die er aankomen... ...en dan gaan van concrete voorstellen die zeer lokaal zijn... het uitbreiden van een bepaalde buslijn of een tramlijn... ...maar ook iets breder naar het vlaams en federaal niveau... ...zoals bijvoorbeeld meer aandacht voor ja, de afbouw van salarissen. ...en dergelijke meer. Het volledige mobiliteitsplan staat op de website van bon Beter Leefmilieu. En in Kapellen is de eerste volautomatische verfmengmachine... ...van ons land voorgesteld... Dat is een machine die verschillende verfkleuren volledig automatisch mengt om bijvoorbeeld auto's te herstellen die een nieuwe verflaag nodig hebben. Voordeel van de machine is onder meer dat er minder verf zal worden verspild, zegt Bart Eikermans van a Carrosserie en Antwerp Car Center. Waar dat we vroeger een minimum hoeveelheid van 250 gram verf moesten aanmaken om een bepaalde kleurgarantie te kunnen garanderen, omdat... Ja, de mensen niet in kleine hoeveelheden kunnen doseren en het uh, toestel dat wel kan, kunnen we kleinere hoeveelheden aanmaken. Dus we gaan minder afval hebben, we gaan minder verf moeten weggooien en laten ophalen dat dan achteraf weer verwerkt moet worden. Door de komst van de verfmengmachine kunnen de werknemers ook efficiënter werken ochtends droog, later wisselvallig, met soms buien die plaatselijk vrij stevig en onweerachtig kunnen zijn. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen wisselen brede opklaringen en wolken elkaar af. In de loop van de dag kunnen er buitjes vallen. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van 14nieuws. Bon, dik probleem als je de E40 van Gent naar Brussel, nee van Gent naar de kust nodig hebt, want dat is echt... Gigantisch lastig. Vertel eens Mona, wat is er gebeurd? In sint nijs westrem is een ongeval gebeurd en drie rijstroken zijn daar versperd. En dat zorgt er nu voor dat je meer dan één uur in de file staat vanaf Erpenmeren al. En dan op de binnenring rond Brussel, daar valt het eigenlijk best mee vandaag. Twintig minuten aanschuiven tussen Strombeek en Vilvoorde. Ook rond Antwerpen valt het goed mee. Naar Antwerpen wat file rijden vanaf Kruijbeke. En tien minuten trager op de Antwerpsring richting Gent van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Open badkamerdagen bij Stijlaarts. Deze maand krijgt u maar liefst 2000 euro sanitair cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.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 live van het moment. Krijg je gratis cultuurtickets nu in DS Nieuws. De nieuwsapp van de standaard. Met de steun van de DS 7, de elegante plug-in hybride van DS Automobiel. Genieten begint in een stijlaarts badkamer. Santé, lieveke. Santé. Hé, hey, goed in de ogen kijken hè, als we klinken. Oh ja, dat brengt zeven jaar geluk naar het schijn. <lacht> nee, nee. Tien jaar garantie, zullen we bedoelen. <lacht> het leven begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu tijdens de open badkamerdagen uw nieuwe badkamer passen in onze showrooms in Demse of Lier en u krijgt maar liefst 2000 euro gratis sanitair cadeau. Santé! Renoveert uw badkamer. Talent.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 Goedemorgen, morgen, Peter en Kim Radio 2. Ze zeiden: hou je van zeilen, je mag een keer met ons mee. Ik wist nog niets van dat zeilen, maar zei natuurlijk niet mee Belgra stond ik voor het eerst aan dek. Gestrikt in alle touwen tot aan mijn nek. Ik wist nog niets van dat zeilen. Ik stond volkomen voor gek. Staal je voor het eerst, dan sla je de platen, trek het Van de steiger het avontuurtje begon. Ik zag een roeier, een reiger, en zat zo fijn in de zon. Tien minuten later sloeg ik overboord, want ik had nog nooit van overstad gehoord. Ik wist nog iets van dat zijde, alweer een je beschoot. Ik mocht toch eventjes sturen en was versplinterd trots. De mast naarste vriendelijk, de vriendelijke zon stond hoog, het was een bijl daar voor mijn Ik wist nog niets van dat zeilen, maar was al bijna weer droog. Bartkeil, zeil je voor het eerst? Goedemorgen, het is 20 voor 8. Ja, Bart Keil kun je dus meemaken op donderdag 5 oktober. Als je die wedstrijd, de beste buurt, wint. En we hebben hier de voorzitter van de jury. Marco van de Regio. Ja, die kan je zien en horen in de app van Radio 2. Ook op VRT 1. Want we zitten bijna aan de grote finale week. Van de beste buurt. Ja, toch een gigantische prijs hoor. We hebben geen spaarkas maar dat er nog altijd veel mensen met spaarkassen zijn. Die hebben we niet, maar we komen wel morgens met de hele radio naar jouw buurt met Bart Kajel, Een buurtfeest. Kim gaat dansen op de tafel. Dat zou zeker kunnen. Dat kan, hè. En we gaan jouw buurt officieel de beste van Vlaanderen maken. Maar wat gebeurt er allemaal? Dat weet onze voorzitter van de jury, Margot, van de regio. Thuis in elke buurt. Al die inzendingen die we binnengekregen ja. hebben, wat, wat gebeurt er nu mee? Wel, Dat waren er meer dan 300. Gigantisch veel. Uh, daar gaan we ons nu over buigen. En daar gaan wij uh, vijf finalisten uitkiezen. En dat is echt een hartverscheurend moeilijke keuze. Hm. Ja, vanmiddag, in uh, de middag van Radio 2, ga je het allemaal kunnen horen. Vanaf 12 uur. En volgende week dan doe je jurybezoek met bekende ja. juryleden. Ja, wat wordt dat? Ik denk dat we ons even gaan infiltreren in de buurt. Gaan kijken en babbelen met de mensen. Vooral heel goed observeren. En dan gaan we buurtjes uitdelen. En die buurtjes gaan bepalen wie uiteindelijk de beste buurt van Vlaanderen wordt. Buurtjes. Buurtjes. Ja, wat, kun je concreter... Uh, nee, ik ga dat nog niet verklappen. Ah, nee. dus. maar, maar is dat dan zo op tien en zo? Nee. nee. De beste buurt. Buurtjes. Ik dacht tien buurtjes op twintig of acht buurtjes. Nee, het is iets heel geheims. hoe meer buurtjes, hoe beter. Dat zal het wel zijn. Voor Vlaams-Brabant hebben we ook een jurylid. Dat is een ex-veldrijder die tegenwoordig zelf fietsen verkoopt en echt de hout van zijn buurtje wil hem horen en zien. Ik kan hem nu zien in de app van Radio 2. Goedemorgen, dag Niels Albert. Goedemorgen. Even reclame voor een horloge, dat mag allemaal natuurlijk. Nee, zeg, Niels... nee, nee, nee, nee, nee ik zal het wegsteken. Dat is, niet nodig. <laughs> dat is niet erg. Zeg Niels, zijn jullie al open vanmorgen? Uh, ja, om uh, tien uur. Dus uh, ik kan iets langer slapen dan jullie. Ja, ja. een klein op. beetje, ja. <laughs> maar vooral, jij mag volgende week naar de finalist van Vlaams Brabant. Waar ga jij op letten, Niels? Goh, eerst en vooral willen we natuurlijk goed ontvangen worden. Um, dat mag met een beetje champagne ontbijt, um, daar mag iets lekkers bij zijn. Um, maar voor de rest natuurlijk dat de buurt goed aan elkaar hangt. Um, ja, ze moeten gewoon wat kennen van elkaar. Um, ze moeten misschien bij elkaar de deur niet platlopen, lopen, maar ze moeten toch een beetje ja, uh, van allerlei dingen organiseren en ja, gewoon een goede, goede vriendengroep zijn. Ja, want jij woont natuurlijk ook in een goede buurt. Wat maakt jouw buurt zo goed? Um, wij, hebben, wij hebben een heel leuke buurt om te wonen. We zitten zo in een WhatsApp-groepje. Um, nog eens heel veel sociale controle, dus altijd wel fijn. Mm -hmm. En um, daar wordt altijd wel eens uh, met Halloween een Geneverbar gezet, met nieuwjaar nog eens een Geneverbar. En in de zomer nog eens een buurtfeest met ook veel drank. Dus dat is ja. eigenlijk altijd wel fijn. Ik hoor een buurt met een alcoholprobleem. <lacht> dat is mooi. Oh, ja. Ja. Maar vooral die sociale controle vind ik wel een hele fijne. Zo, dat hoor ik mm -hmm. nog. Dat op die manier die sociale controle heel ongedwongen wordt. Dankjewel Niels Albert. Volgende week trouwens, dat is maandag al, mag je meer radio maken. Dat is lekker vroeg opstaan, maar kijk er naar uit. Tot maandag, Niels. Tot maandag. Goedemorgen. De beste buurt. Goedemorgen, morgen. was A rhapsody for you and me And every melody is timeless Life was stringing me along Then you came and you cut me loose Was solo singing on my own Now I can't find the key without you And now your song is our Ik ben Zara Lars van Symphony. Goedemorgen. Ja, problemen op de autosnelweg daar op de E40. En over een uurtje dan hoor je hier hoe het nu precies is met Conor Rousseau na ja, toch alweer een wilde avond en een wilde dag. Het houdt niet op, hè? Ja, het is druk. Ja, zou die geslapen hebben, denk je? Niet veel. Nee, vermoedelijk niet. Je hoort het allemaal over een uurtje. Maar bij ons nog altijd de juryvoorzitter van de beste buurt. Goedemorgen. De beste buurt. Margot van de Regio, ja, belangrijk om te weten voor die buurten die dan straks de finale gaan spelen. Hoe, uh, hoe belangrijk vind jij, of wat vind jij belangrijk in een beste buurt, Margot? Um, ja, ik denk ook zo die uh, mayonaise tussen de buren, want je kan wel één keer per jaar een stevig goed buurtfeest geven, maar uh -huh. een buurt ben je wel het hele jaar door. Uh -huh. En ik geloof heel hard in het concept van beter een goede buur dan een verre vriend. Dus dat is wel ik waar. vind dat belangrijk. Stoemding. Gisteren waren vuilnisbakken bij ons. Ik was het vergeten. En dan uh, dacht ik, ik zal ze nog allemaal buiten staan. je weet niet van, zijn ze geweest of niet? Dus even een WhatsApp naar de buren van, zijn ze al geweest? Dan krijg je meteen contact van, ze zijn al geweest. Wat jammer was natuurlijk. Wat natuurlijk niet zo fijn maar was. Het is, het is wel makkelijk dat je tegenwoordig gewoon met een WhatsApp-groep van alles kan regelen. Ook voor die sociale controle. Wat Absoluut. beter al had geweest, is dat ze op voorhand sturen. Peter, ik denk dat je wel <lacht> niet de mensen Dat, dank je wel, Geef maar een tip. Ja. Maar goed, dus we gaan even naar de Julie te kijken, voelen en proeven. Want voor de provincie Antwerpen hebben we een TV maakster en een kok tegenwoordig en eigenlijk ook wel een beetje van Nederland. Goedemorgen, dag Katluiten. Goedemorgen Peter. Ja, Puurman. ja Nederland klopt toch? hè? Dat klopt, Hulst, ja dat is een, grens, een grensdorp. Uh, dus ik had Nederlandse buren en Belgische buren, dus dat is pas nog meer, dat is nog meer verwend worden. Mm. Hoe, hoe anders uh, is de buurt in Nederland denk je? Ja, dus, ik ga nu in clichés vervallen, hè, maar ik vind Nederlanders sowieso wel heel gezellige mensen. Die doen al sneller een praatje. Misschien dat Vlaamse buren toch nog bescheidener zijn mm -hmm. op een ochtend als je er tegenkomt. En ja. dat de Nederlanders meer voluit gaan. Goedemorgen, buurvrouw. Gaat ie ja. lekker? Hè? En bij ons is het zo nog een beetje mompel, mompel. Maar uh, in C zijn ze alle twee even lief, denk ik. alleen als je lieve buren hebt. Dat wel, ja. Je hebt ook uh, vooral kok, celebrity, masterchef. Dat heb je vanmorgen van al klaargemaakt. Uh, vanmorgen nog niet veel. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb tenavond de filmpremiere gehad, dus ik ben speciaal voor jou ah. bij het bed gekomen, Piet. Ah, ben je nou wil geweest wil je? de nieuwe, ja, ja een beetje off-topic, maar een goede film? Ja, hele, hele straffe film. Zie ik kijken. Ik je misschien met je buren gaan kijken. als ze het horen, nodig ons uit. Ah, wel ja. Maar vooral, Kat, je bent nu officieel jurylid voor de provincie Antwerpen. Waar ga jij op letten? Um, ik, ja, ik denk, ik hoorde maar ook nog zeggen, de mayonaise en beter een, uh, een goede buur dan een verre vriend. Ik denk, ja, dat je iets aan elkaar hebt. Um, het voorbeeld van de vuilbakken is hier eigenlijk wekelijks te vinden. Dat is een hele goede buurman, een hele toffe buurman, die zelfs niet meer vraagt, moet ik ze meepakken. En je hoort dan, zoals morgens, als je naar je bed ligt, hoort je de wieltjes rollen over, over de stoep. Ja. Um, en, en andersom, er is er iemand die heel veel soep maakt. En als er iemand ziek is, ga je zelf eens polsen. Of je pakt al pisteleekjes mee. En ja... Dat geeft u toch een gevoel van, van echt thuis te zijn tussen mm -hmm. uw buurt. Dus ik denk dat ik dat wel heel belangrijk vind, ja? Okay, of denk... de ander iets over hebt. Hmm. Weet je al wat de buurtjes zijn? Buurtjes. Nee, nog niet. Ja. Nog niet. eigenlijk. Ah, wel, kijk, nee, maar... Margot wil het ons ook niet vertellen, maar uh, het, zal, <laughs> het zal voor volgende week zijn. Zeg trouwens, volgende week dan kom je weer gezellig radio maken s morgens bij Radio 2. Het is op dinsdag. Dus schrijf het even op. Ja ja, ik ga het niet vergeten, echt niet. Nou oh, natuurlijk, vergeet je dat niet. Dat gaat luiten. Tot volgende week dinsdag. Nee. Gezellig hè? Mm. een drum mochten gebruiken in een liedje, zegt Heaven is a place on earth van Belinda Carlisle. We moeten nog even een heel mooi verhaal bijhalen van Paul van de Wallen uit Aalter. Paul, goeiemorgen. Goeiemorgen, Peter en... Goeiemorgen, Goedemorgen, Wat Is, goedemorgen? Opa, is er Paul toch? allemaal aan de hand, Paul? Je had al een kleinkind van je pleegdochter. En wat is er vannacht allemaal aan het gebeuren? Dat ja, waar, hij zegt, het niet wijs. Mijn zoon heeft mijn dochter ingehaald, want de bedoeling was dat de dochter eerst zou geweest zijn. Ja. Maar uh, ik krijg vandaag bericht van mijn zoon dat, uh, dat zij toch de race gewonnen hebben. De zoon is bevallen. De zoon is bevallen. Zo is uh, zo en je dochter... En, zijn vrouw... en je dochter is nu aan het bevallen. En mijn dochter, ja. Die, uh, daar heb ik een fotootje gekregen van de vriend van haar. Die uh, ligt op, hoe oh, noemt je dat? Het kraambed zeker, hè? Ja, ja, ja het kraambed. Dus jij wordt vandaag dubbel, een keer, ja twee keer dus, euh, grootvader. Ja, dat klopt, ja, inderdaad. We hadden nog niet verwacht dat dat op hetzelfde moment euh, zou zijn. Wat maar het is zo Wat dus het is een tsunami kunst... aan emoties. Ja, het is niet te geloven, het is niet te geloven. Ik moet nu gaan werken, maar euh, ik heb niet veel zin om te vertrekken. Maar nee. <laughs> oh, je moet juist niks, blijf thuis en geniet ervan. Dit is een fantastische dag. Veel ja. succes, hè, man. Onder van de Vijren stuurt de dokterbriefje op. Ja, komt goed. Ja, op de ah, Fijne dag, hè, goeiemorgen. Oh, leuk. Ja, jongen, dat wordt nog een verjaardagsfeest, dan. Tot de dag. Wow.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 Dan mag u de Honda Dream Days niet missen. Ontdek al onze modellen. Van de Honda ZRV Hybrid en CRV Hybrid tot de CRV Plug-in Hybrid en de nieuwe volledig elektrische INY One. Afspraak op de Honda Dream Days van 25 september tot 1 oktober bij uw Honda-verdeler of op honda.be. Honda, the power of dreams. Ja, wat is dat toch allemaal met Conor Rousseau? Zijn verhaal heeft hij intussen gedaan, maar heeft hij geslapen vannacht. Je hoort hem na half negen hier... belangrijkste nieuws vanmorgen, 8 uur, Charlotte Kroon. Goedemorgen. Bijna duizend mensen met psychische problemen zitten in de gevangenis... ...terwijl ze daar eigenlijk niet thuis horen. En veel warme schoolmaaltijden zijn ongezond... ...en kinderen bewegen te weinig op school. Er zitten 944 geïnterneerden in de Belgische gevangenissen en dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met vijf jaar geleden. Dat schrijft het Nieuwsblad. Geïnterneerden zijn mensen met een psychische stoornis die een misdrijf hebben gepleegd. Zij horen eigenlijk thuis in een forensisch psychiatrisch centrum, maar daar zijn er maar twee van in ons land en ze zitten al maar vol. Er zijn ook al maar meer geïnterneerden, zegt Kathleen van de Vijver van het gevangeniswezen. Vandaag zitten er 944 geïnterneerden in de Belgische gevangenissen. Dat is een zeer sterke stijging sinds 2018, omdat er dus een, een continue stijging is in het aantal nieuwe interneringsuitspraken in Vlaanderen. En dat heeft natuurlijk een impact op het aantal geïnterneerden in de gevangenissen.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 niets gebeurt. En Conor Rousseau komt straks langs hier bij Goedemorgenmorgen. Morgen. Leerlingen in Vlaamse scholen en Nederlandstalige scholen in Brussel moeten op school te lang stilzitten. En te veel scholen serveren ongezonde voeding. Dat blijkt uit een peiling van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Maar de helft van de scholen schept genoeg groente op bij het middageten, zegt Laura van de Wegen van Gezond Leven. Het is eigenlijk zo dat wij aanraden om bij de warme maaltijd minstens één keer per week een plantaardige vleesvervanger aan te bieden en slechts een derde van de scholen volgt deze aanbeveling. Wij raden ook aan om bij de warme maaltijd dagelijks een volwaardige groenteportie te voorzien. Dus dat gaat over een half bord groenten. En slechts de helft van de scholen voldoet aan deze aanbeveling. Maar er is ook positief nieuws. Frisdrank en fruitsappen zijn bijna niet meer te kopen op school. En er is bijna overal gratis kraantjeswater. Op de openingspeeldag van de Europa League en de Conference League voetbal hebben de vier Belgische clubs alle vier gelijk gespeeld. Club Brugge speelde 1-1 tegen het Turkse Besiktas. En doelman Simon Mignolet was al bij al tevreden. Ik denk dat we een heel erg goede wedstrijd spelen. En dat we normaal gezien drie punten moeten thuishouden. Heel veel kansen gecreëerd. En ze hebben er eigenlijk maar twee gehad, eentje uh, door een foutje van ons en eentje denk ik dat het niet nodig was. En dan hebben we zoveel kansen, we kunnen er maar één maken, maar zelfs dat moet genoeg zijn om de drie punten thuis te houden. Hè. Nog in de Conference League speelde Racing Genk 2-2 tegen Fiorentina en in de Europa League eindigde de wedstrijden van AA Gent tegen het Oekraïnse Luhansk en van Union tegen Toulouse, telkens op 1-1. En vandaag, precies 20 jaar geleden, overleed Armand Pien, de allereerste weerman van de Vlaamse televisie. Hij was 37 jaar de stem en het gezicht van het weerpraatje van de openbare omroep en in het begin was het pionierswerk. Ik ben begonnen op 1 februari 1948 in het Chimie, dat was dus na de Tweede Wereldoorlog, en als ik daaraan kwam, kwam ik in de meteorologie terecht. Dan waren de woorden anticyclone en cycloon en allemaal nog in de auto, en geen kat wist wat dat betekende. Dat is mijn taak geweest, eerst in het begin, om deze woorden wat in feite uit te leggen. Armand Pien presenteerde zijn laatste weerpraatje op televisie eind augustus 1990, maar op Radio 2 bleef hij werken tot kort voor zijn dood. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Antwerpen start vandaag het proces rond de gijzeling en de dood van de negenjarige Daniel, die vier jaar geleden dood werd teruggevonden aan het asielcentrum van Broechen bij Ranst. En in Hoogstraten geeft de brandweer vanaf vandaag lessen in middelbare scholen over de gevaren van vuurwerk, na enkele incidenten rond vuurwerk in middelbare scholen vorig schooljaar. De dag start droog, daarna wisselvallig het wordt zo'n 18 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van 14 Nieuws. Het was uh, Armageddon op de E40 van uh, Gent naar de kust. Wist het intussen wonen? Ja, veel beter hè. Want uh, de weg is in Sint-Nijs-Westrum oh, Sint helemaal vrijgemaakt. Op die E40 dus. Je verliest daar nog een half uur vanaf Erpenmeren. Daardoor ook langzamer rijden. Wel nog wat op de E17 vanaf, vanaf Destelbergen. Naar Brussel 10 minuten bij vanaf Jezus Eik. Op de binnenring rond Brussel verlies je wel 20 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde. Naar Antwerpen uh, lastig vanaf Kruibeek 10 minuten langer aanschuiven. En tien minuten trager ook op de Antwerpse ring naar Gent. Van Berchem tot de Kennedy Tunnel. Hoogstraten na, na, na, na, na. Hoogstraten Aardbeien. Goedemorgen morgen. Jouw dag begint. Goeiemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hé, hé, hé. Wat is het gedacht van Margot van de regio? Klein tipje van de sluier, Margot? Kleintje. Hm? Het, is, het gaat voor een tweestrijd zorgen, denk ik. Oh, oké. Okay. Dus, dus, dus wie? dat zal je straks zo Oh, Goedemorgen, wordt... Goedemorgen. Het is echt een heel mooi naam. Ja. Het is 9 over 8, het is vrijdag 22 september. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen, je vrijdag begint. Straks nog bezoek van uh, Conno Russo, maar elke dag hoor je hier volgende week een bekend juryleed van de beste buurt. Prachtige actie waar we op zoek gegaan zijn naar hele, hele goede buurten. Ja, je hebt al een, een boel mensen die je kan meenemen, Margot van de Regio. Jij bent de voorzitster van, uh, van dit hele project. Wie hebben we al qua juryleden? We hebben al voor Oost-Vlaanderen. Joris Hessels. Dan hebben we voor Antwerpen. Kat Luiten. En voor Vlaams-Brabant. Niels Albert. We gaan er... Niels Albert, ja. Albert we gaan... ja. We gaan er twee bij halen uit Limburg. Twee echte Limburgers. Goedemorgen, dag, dj. Anne Rijmen. Goedemorgen. En goedemorgen, dag, dj. Daan Set. Goedemorgen. Hoi. Hoi. Radio-collega's. Anne, waar ga je op letten in Limburg? Ja, toch naar het eh, samenhorigheidsgevoel en het eh, respect voor elkaar. En vooral dat er heel goede feestjes worden gegeven in de straat. Dat eh, wel, maar ze krijgen sowieso een buurtfeest als ze winnen. Daan, ga je dit al lopend doen, Want je bent aan het trainen, heb ik gehoord. Ja, alles binnen een straal van vijf kilometer rond mijn huis, dat kan ik al lopen. doen. Dat zou laat met de wagen zijn. Ja, maar ga jij opletten? Um, dat er spontaan dingen ontstaan. Ik kom zelf uit een beste buurt, vind ik zelf, en daar uh, was het doorheen de week zo vaak net een mesje van hé, hey, gaan we vanavond wat doen? En dat werden de gezelligste feestjes, dat werden de gezelligste avonden. Dus daar ga ik op letten dat het spontaan ook allemaal gebeurt. Die hadden we nog stoken. niet. Oké. Okay. Ja, hè. Daan Spontaan, vind ik een goeie. En Anne, volgende week, <lacht> volgende week vrijdagochtend, Anne, mag jij meer radio maken? Uh, s morgens vroeg. Ik zie dat je al aan het aarzelen bent. Ben je wel zeker? Ja, nee, maar uh, kijk er toch naar... Ben jij wel zeker aan? Ja, ik ben heel zeker, maar ik weet dat er één iemand zenuwachtig gaat zijn. Zware Peter, we hebben we ook nooit samen gedaan. Hè. Dit hebben we nog nooit samen gedaan. Oh, we hebben nog nooit samen radio ik gemaakt. Wou, en ik wou ook dat het, het al vrijdag was. Amai, ah, ja. Goed, volgende week vrijdag dus, maar vooral Anne en Daan vanaf 10 uur op de radio. En onze juryleden voor Limburg. Fijne ochtend. Yo, Doei. tot straks. En heel mooi, Margot van de regio, terwijl je hier toch bent, jij ging voor tweedracht zorgen. Mijn gedacht, mijn gedacht, jongens wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht, ja maar ja maar zeg, is dat echt wel uw gedacht? Bon, elke ochtend is er een bekend mens of een minder bekend mens met een mening of een gedacht. Wat is jouw gedacht van morgen? E-readers zijn onacceptabel. Oh. Oei, ja. Ik, oh. uh, pas op, ik herken de voordelen van een e-reader. Die bestaan. Maar lezen doe je met een fysiek boek dat je kan verslinden, waar je aan kan uh, ruiken. En wat mij het hardste stoort aan een e-reader is. Alles wat wij doen tegenwoordig is gelinkt aan een scherm. En ik ben dat zo beu. Zeker bij lezen. Ik doe dat s'avonds in mijn bed. En dan wil ik niet nog eens achter een, achter een scherm zitten. En als ik er nog iets aan mag toevoegen... Een boek, een boek kopen, een digitaal boek. Dat doe je dan weer gewoon door in je winkelmandje een, een boek te steken. Maar er is toch niets zo leuk dan naar een boekenwinkel te gaan. En daar uren rond te snuisteren. En ik ben niet raar, want ik heb daar echt al met mensen over, over gepraat. Maar dat is een ding... dat je, dat je in een boekenwinkel echt gelukkig bent en dat je daarvan naar het toilet moet gaan. Omdat dat je volledig ontspant. Dat is, echt, wow. dat is een bestaand fenomeen. Ik heb het zelfs opgezocht. Dat is het mariko Ayoki effect Van een boek te lezen dat je moet kakken Nee, doen. dat je van een boekenwinkel moet kakken. Ik was mee met je verhaal, tot op het einde. Even. Ja, amai. Nee, maar het is een boek dat ontspant. Dat is goed. E-readers op de brandstapel. Ja. Ik heb heel veel boeken thuis, maar ik heb een e-reader om s'avonds in bed te lezen, wat dat gewoon praktisch is. En die schermen kun je aanpassen, dus het voelt als een echt boek. Je moet geen lampje aansteken. En het leuke is, op reis hoef je alleen maar dat ding mee te nemen. En de rest kun je thuis laten, Is anders zoveel kilo's meesleuren. Ja, maar dat is toch leuk? Ik vind... Ja. Ja, ik ben wel team Margot, maar ik, ik ga het nog erger maken, denk ik. Ik duid ook dingen aan in ja, boeken. Dus wel, met fluostift oh, ja. ja. en, en, en, en Dat snap ik. En de eerste keer dat ik dat deed, zei iemand, oh, dat, dat doe je toch niet in een boek. Die boek moet maagdelijk. Maar nee, als hij gekreukt is en je hebt erin nee, gewerkt... en dan heeft hij geleefd. Ja dus, dus, ja. Okay. ja, dus ik ben eigenlijk wel akkoord. Ik gooi het even in de groep. In welke mate? Zeg maar, Charlotte. Er is ook nog een studie, trouwens. Oei. Vorige week, nee, verschenen, dat als kinderen lezen van een scherm, dat ze veel minder memoriseren. Ah, dus als kijk. je het op papier leest, dat, je, dat er gewoon veel meer van blijft. Is dat blijft. zo? Ja. Het leuke is, je kan die boeken wel blijven herlezen op die manier. Ja. Maar goed, ja, dat is weer ja. iets anders. Bon, voor of tegen de e of eh, misschien heb je nog een ander verhaal, deel het in de app van Radio 2. En het is een mooie dag. Het zou nog een mooiere dag kunnen geweest zijn, want vandaag zou Anne Christie 78 jaar geworden zijn. Veel te vroeg weg, maar we gaan het op een of andere manier vieren met onwaarschijnlijk mooie muziek. Gelukkig zijn op een vrijdag? Tuurlijk wel. Het lopen door straten, gewoon zonder doel. Het stilletjes praten, alleen in gewoon. Het kijken naar mensen, dat maakt me blij. Dat heet dan ge. Voor jou. En dat je zal komen, het liefste heel gauw, je weer te ontmoeten, dat maakt me blij, dat Doen zonder AnChristie dan met AnChristie. Vreselijk, nou, vandaag zou ze 78 jaar geworden zijn. Margot van de Regio bij ons die een heel duidelijk gedacht had, herhaal nog eens Margot. E-readers zijn onacceptabel. Waar reacties die binnengekomen zijn, ja, Claudine, ja, Claudine de Leup bijvoorbeeld zegt ja, ik ben akkoord met Margot, geen schermen voor mij maar stapels boeken, wel voornamelijk uit de, uit de bib mm -hmm. um, Sarah Herman zegt, een e-reader is een ander soort scherm dan je gsm en een goede oplossing als je al te veel boeken hebt Vivian van de Putten dan weer zegt, ja, geef mij maar papieren boeken ik moet de bladzijden kunnen voelen het omslaan van een bladzijde, de geur van een nieuw boek in een, een papieren boek heeft een ziel, wat jij ook al zei. En ik, ik zie hier net dat Margot ook een plan heeft om iets te organiseren. Mag je straks even over vertellen? Toch nog eentje om de tegenwicht te houden. Chantal Ligier zegt van, ja, dat is allemaal goed en wel, maar wacht maar tot je ooit bijvoorbeeld artrose krijgt in je gewrichten, en dan ga je blij zijn met een e-reader. Ja, ik, ik, ik heb daar juist gezegd, ik herken de voordelen van een e-reader absoluut. Dus ja. die zijn er. Maar voor mij hoeft het voorlopig niet. Ja, het is een beetje you do you, hè. Tot. ze hebben alles gelezen alles gezien, alles gehoord en op zaterdagochtend delen ze alles op Radio 2 Radio 2 Weekwatchers het leukste nieuwsoverzicht van de week door Riebe van Gucht en zijn vrienden zaterdag zijn de Weekwatchers er weer Jan van Loveren is dan mijn Weekwatcher en Maxim die komt live optreden Radio 2 Weekwatchers live vanuit Anemos Beach Club in Knokkeheist morgenochtend om 8 uur op Radio 2 Hallo.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 Van Britney Spears. Goedemorgen, we waren bezig over boeken en e-readers. Margot van de regio had een deel duidelijk gedacht. E-readers zijn onacceptabel. Komen nog een reactie binnen over ja, de gevrichten? Over de gevrichten en ook uh, wat ik goed begrijp. Zeg, ja, uh, Patrick bijvoorbeeld zegt, ooit was ik ook van dat idee, uh, zoals Margot. Maar als je de letters niet meer kan lezen, dan moet het wel. En dan is het superhandig dat je dat kan vergroten. Ook waar, hè? Nico van Elven uit Scherpenheuvel had nog een verhaal. Nico, goeiemorgen. Goeiemorgen, iedereen. Vertel eens. Ja, um, dus mijn, mijn vrouw was op de trein en die kwam thuis. en Die moest de kinderen nog gaan halen en zo. En um, ja, ze had er een boek mee, natuurlijk, om te leven. En um, ja, onderweg was het dus te beginnen te regenen. En... Um, ja, ze kwam aan thuis en zei, ja, mijn boek is helemaal mappend en zo. Dus ja, maar die vroeg mij eigenlijk af van, ja, e-reader kan dat eigenlijk tegen de, de regen of niet? Ah, dat is. <lacht> dat is een goede vraag. Kan dat tegen de regen? Ik heb het nog nooit geprobeerd. Maar ik weet ja, tegenwoordig, de, sommige smartphones kunnen tegen de regen. Een e-reader, ik hoor het even in de groep. Als iemand een antwoord ja. heeft, we proberen ja. het uit te zoeken voor jou. Dankjewel ja. voor de goede vraag. Fijn ja. Nico ik microfoon. Jo, maar ja, nog niet bij stilgestaan. Ja, kan je gewoon in de regen lezen. Ja, er bestaan er. En je kunt ze lezen dan voor, voor een bad en een zwembad. Ah, ja, ja. Mensen ook die, die graag ah, in bad lezen. Ziezo, bestaan. bij deze. Dankjewel, Charlotte van het Nieuws. Of die weet ook alles. Waarschijnlijk. Oh, dat is... We hebben, word, nog... best we hebben nog één jurylid nodig. De beste buurt. Ja, we hebben al heel veel beste buurten leren. Nog eentje hebben we nodig in West-Vlaanderen. En ja, dat is een straffe. Dat is een grote actrice... En iemand die het West-Vlaams normaal gezien nog altijd beheerst. Goedemorgen, Maike Kafmeijer. Goedemorgen. Ah, daar zit je zie. Je kan haar ook zien in de app van Radio 2 en op VRT1 live. Maaike, Maaike, Maaike. jullie voor de beste buurt in West-Vlaanderen. Hoe is je West-Vlaams nog? Goedie En tu <laughs> Niet zo geweldig, maar mooi om te horen. Waar ga jij opletten in die beste buurt? Ja, ik denk dat wat er voor mij belangrijk is... Het klinkt misschien een beetje bond zonder naam. Maar euh, ja, ik hoor in de radio de laatste tijd zoveel mensen die gewoon dood liggen zonder dat er iemand het in de gaten heeft gehad. Mm -hmm. Het is toch wel een soort een verbinding die heerst tussen de mensen die ik wel belangrijk vind. Um, dat je gewoon weet wie dat er in je straat woont. Of in je buurt woont. En dat je ook uh, kunt ingrijpen als er iets gebeurt. Dat vind ik wel nogal belangrijk. Hoe is bij jouw buurt? Wel, dat valt heel goed mee, moet ik zeggen. Uh, wij wonen een beetje in een soort van, Annie M.G. Schmidstraat. Ja. Met vlakjes en al. <laughs> ja, dus uh, de mensen zijn hier sociaal. We hebben ook zo'n app van de straat, hè. Waar dat we, uh, ja, als er iemand uh, geen boormachine meer heeft, uh, kan je het. Of uh, te veel pannenkoeken heeft gebakken, of wat dozen te weinig voor de verhuis. Dan kan het allemaal eerste graad worden opgelost. Kijk, ik vind het zo mooi om te zien dat er echt, echt goede buurten zijn. Ja. Ja, Vlaanderen is een leuke plek om te leven. Dankjewel, Maaike. Volgende week donderdag. Dan kom je ook radio maken hier s morgens. Kijken we nu ja. al naar uit. Fijne ochtend, hè? Ja, salutjes, hè? Dag. Ja. Maike Kafmeijer, Joris Hessels. Anne en Daan. Kat Luiten, Niels Albert. Allemaal juryleden. Wordt je gezellig, hoor. Veel te vaak gezworven in het holst van de nacht. Mezelf te vaak betrogen.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 Het nu weer, alles komt goed We gaan een gouden tijd tegemoet We gaan dansen in de zon, baden in het licht Ja, we omarmen het leven met een lach op ons gezicht We komen samen in hetzelfde verhaal En genieten van het leven Het vuur dat in ons brand. We gaan dansen in de. We genieten van het leven, ja, we genieten van het leven, allemaal. Word je gelukkig van allemaal, Wim Soutaar. Vanmiddag, in de middag van Radio 2, hoor je wie de finalisten zijn van De Beste Buurt. Goed luisteren. Zo meteen al een nieuws uit je buurt. Half negen, Charlotte Kroen. Goedemorgen. Er zitten bijna duizend geïnterneerden in de Belgische gevangenissen. En dat is bijna dubbel zoveel als vijf jaar geleden.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 Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Elsbrand. Goedemorgen. In Antwerpen begint vandaag het assize -proces rond de gijzeling en de dood van de negenjarige Daniel. De Palestijns-Libanese jongen verdween vier jaar geleden uit het asielcentrum van Broegem bij Randst. Hij werd verstikt en achtergelaten in een gracht van het centrum. Zijn moeder kreeg van de daders een berichtje dat ze 100.000 euro losgeld moest betalen als haar zoon wilde terugzien. Twee Palestijnen die in hetzelfde asielcentrum woonden, staan nu terecht.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 Dat zal moeten groeien, een de mentaliteitswijziging, gedragswijziging. De, de, les, de lessen mikken op jongeren tussen 12 en 15 jaar, maar willen ook de ouders sensibiliseren. Er mogen voorlopig geen bussen en vrachtwagens meer rijden over de Netebrug. Die ligt op de grens van Lichtaard met geel vlakbij het pretpark Bobbiaanland. In de brug zit een barst. Een expert moet vandaag duidelijkheid geven of de brug al dan niet volledig afgesloten moet worden.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 problemen. Op de E40 zijn die intussen helemaal weg, Mona. Ja, toch niet helemaal. Van Gent naar de kust, daar verlies je nog altijd 10 minuten tussen Erpenmeren en Sint-Nijs-Westrem. Dat komt door een eerder ongeval, maar nu ook door een defect voertuig op de middenrijstrook. En daardoor is er nog heel wat hinder op de ring rond Gent. 10 minuten langzamer daar, richting de aansluiting naar de E40, tussen Destelbergen en Merelbeke. Ook 10 minuten bij op de E17, van Antwerpen naar Gent, tussen Beervelde en Gent Brugge. En je staat nog twintig minuten in de file door omrijders op de N9 van Aals naar Gent tussen Wetteren en Mellen. Richting Brussel valt het iets beter mee. Enkel 10 minuten aanschuiven vanaf Peuty op de E19. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten bij tussen Stroombeek en Vilvoorde. En op de buitenring nog 10 minuten van Wezenbeek tot Saventem. Zeg Audi, wat is de die?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 Sterk werk. Op zondag 1 oktober is er weer Voka Open Bedrijvendag. Ambachtelijke pracht, stoere industrie of ingenieuze techniek. Voor elk wat wils. Op 1 oktober ben je overal welkom achter de schermen van onze Vlaamse bedrijven. Meer info op openbedrijvendag.be. Samen met het agentschap Innoveren en Ondernemen, Trends, De Zondag en Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Altijd goed, hè. Gimme, gimme, gimme. En dat op een vrijdag, jongens. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, wat is dat toch allemaal met Conor Rousseau, voorzitter van de partij vooruit, al... Twee dagen in het nieuws. Een paar maanden geleden waren er klachten tegen hem. Er zou grensoverschrijdend gedrag geweest zijn. Is allemaal geseponeerd. De politie van Sint-Niklaas is intussen kwaad op hem. Goedemorgen Conor Rousseau. Goedemorgen. Ben je gisteren op café geweest in Sint-Niklaas? Nee, nee, ik heb gisteravond heel veel uh, interviews gedaan om alles toch wel wat uit te leggen en te kaderen. Ja. Um, en nu ben ik hier ik heb weinig geslapen, maar, maar je ziet het niet schijnt. Maar op de radio, we kunnen het ook niet zien. Hè? Het is uh, live op de app van Radio 2 en ook op VRT. Dus je ziet het een beetje, maar dat is allemaal ja. <laughs> zeg maar, we zijn hier ook bezig over de beste buurt jij bent, ja, Wat heb jij gedaan met je buren? Um, ik, ik woon nu tien maanden In het centrum van Sint-Niclaas In mijn eigen appartement En ik mm -hmm. had zo en passant tegen de buren gezegd van als het allemaal in orde is, dan nodig je keurig je wel eens uit. En maar ik heb een heel oude, oude blok, de tweede jongste in een blok. Ik ben de jongste en de tweede jongste is 68. En die, die ah, ja, ja, ja. En mijn onderbuurvrouw is 99 en, woont, en wordt bijna 100. Ja. En dus ik hoorde van de, van, de, van de bakker en zo en de, en de beenhouwer op het, op het plein um, dat er hier en daar toch wel opmerkingen kwamen van ja, die heeft ooit gezegd dat hij ons ging uitnodigen, maar het is nooit en gebeurd. Is ik zeg, ik moet dat doen. En ik heb ze dan uitgenodigd, twee weken geleden, op mijn appartement, voor een, een, een, een, een spietoert, zoals ze in Sint-Niklaas zeggen. Een, een, een spietoert, een stuk taart en, en, en, en een kaffe en een koffie. Ah, een, spe ik dacht een speed. -tour. Ik dacht dat je al heel veel problemen probleem ging geraakt. Moet je mee opletten. opletten. Nee, nee. Een spietoert, <lacht> ja. Een, een spietoert en, en, en, en dus een kaffe en een koffie. <lacht> en, en ze zijn allemaal gekomen, buiten iemand die echt niet kon. En Alright. dat was eigenlijk supergezellig. Ik heb... Alle, alle verhalen van de jaren 70, 60, 80 van Sint-Nicolaas gehoord en, en de mensen hun bekommernissen van in stad en zo. En dat en, en was. En dat ging een uur duren, maar die hebben daar drie uur gezeten. en Kijk. Ik vond dat eigenlijk supergezellig. Ook dat, want mensen vroegen zich af. Ja, maar we zitten in een appartementsblok. Zijn we dan ook de beste buurt? Mm -hmm. Het kan dus. Hè. Dus je kan ook heel even inschrijven. Nog heel even. Nu, even uh, over jou natuurlijk. Kondert, het zijn pittige weken en maanden geweest. Die klachten. Intussen hebben we alle interviews gecheckt. Wat mij nu wel opviel. Uh, er is een trend... In het excuseren van politici. Je moet even. <laughs> ik zie je al trekken met je oogst, pas op. Het is, het is niks erg. Dat een ik kan dat niet aan doen. Het is, niet, het is <laughs> niet. Er komt niets. Dus op een bepaald moment zeg jij. Niets van aan, staat recht in zijn schoenen, geseponeerd. Oké, okay, recht in de schoenen. Wat zegt Vincent van Quickenborne een paar weken geleden? Ik sta recht in mijn schoenen. Is dat iets wat. Dat is een hype? Ja, wat jullie geleerd krijgen of is dat iets wat spontaan komt? Nee, ik had dat al gezegd in juni, dus die zal gedacht hebben van, dat is een goede quote, ik zeg dat ook, ik weet het niet. Ja. Maar ja, nu alle gekheid op een stokje, wat ik echt wil weten, hoe gaat het met jou? Want het is wel echt heftig geweest, toch? Um, uh, ik, ik heb, ik, allee, we gaan eerlijk zijn, hè. ik heb een, een, een heftige periode gehad, maar ik heb ook heel veel steun gehad. En... Um, en mijn familie heeft ook wel afgezien, hè? mijn oma bijvoorbeeld ja. ook, mm -hmm. en de en dag dat, dat, uh, dat die zaken geseponeerd waren, wat dat voor mij um, wel ook belangrijk was, um, ze belde mij de dag daarna en, en, en ze zei oh manneken, ik ben zo blij dat, dat die zever nu allemaal geseponeerd is, uh, ik heb vannacht voor de eerste nacht in drie maanden een keer door kunnen slapen. Ja. En dat vond ik ook belangrijk, mm -hmm. wat, wat ik Eerlijk ga zeggen ook tegen jullie en tegen uw luisteraars, is. Um, meestal is een, een coming-out voor, voor 99% van de mensen een opluchting. En ik hoop dat ook. Bij mij is dat niet zo, en, en dat is het enige dat, dat, dat wel nog zo wat in mijn, in mijn systeem zit, omdat het was niet echt in de beste omstandigheden, zeg maar, en het, en het was ook niet echt een, een vrije keuze. Het was toch wel wat geforceerd gevoel. En het is gevolgd met heel veel zeven roddels en, en ook vaak met heel veel leugens. En, en dat heeft mij zo nog niet het gevoel gegeven van... Oef, er valt hier een, een, een last van mijn schouders. In, ja. Maar je hebt, het wel, je hebt het wel gezegd en het is wel altijd ja, die open. Dus dan... En het is ook goed dat het gezegd is ja. geweest. Um, ik, vind, ik vind dat iedereen moet fier moet zijn op wie dat ze zijn. Maar nogmaals, dat wil ik nog één keer herhalen. Ik heb het al 18 keer gezegd, van ja. nog enige Ik vind dat wel iedereen het eigen recht moet hebben om te kiezen of wanneer en hoe dat je, dat je over je geaardheid praat. En, en we leven in een samenleving, denk ik. Ik denk dat we in een goed land leven waar we... Mm -hmm. er, zijn nog, er is nog heel veel verbeterwerk. Hè. Ik heb ik ook een pint gehad in mijn, in mijn gezicht op een festival Vuile Nomo en zo van dingen. Jou? Er zijn nog heel veel mensen die, oh. die, die echt van die, van die ja, gay bashing en haat krijgen. Dan vraag ik me af, je bent voorzitter van een, van een politieke partij, heb je op geen enkel moment gedacht van maar ik stop hiermee, zoek een andere N Nee, soort. want dan verliezen ze twee keer. Je bent en het laatste doosje van je privacy kwijt, en dan gaat er nog eens de, je, je, je job, dat bij mij ook een pastje is, en waar je heel veel dingen nog in wil doen. Waarom zit ik in de politiek? Ja, cru gezegd, ja, om iets op Radio 2 te kunnen komen, uiteraard. En, maar, maar niet om al die interviews te doen over mijn privé, maar omdat ik wakker lig van wat mijn buren over gebabbeld hebben, over de veiligheid en de properheid in de straat. Dat zijn, zijn kleine dingen, maar daar zijn die mensen een hele dag over bezig. Ja. Over, over het niveau van ons onderwijs... Ik ik heb altijd in de jeugdzorg kampen gedaan. Die kinderen worden veel aan hun lot overgelaten door besparingen, de kinderopvang. En ik wil daar mijn steentje aan bijdragen en ik ga dat niet door een paar moeilijke maanden mij laten stoppen. heb ik veel gevloekt, absoluut wel. Ik ga je zo meteen nog een belangrijk dilemma aan jou voorleggen. Het heeft met politiek te maken. tegen zorgen maken. Of net wel. Nee, toch niet. Goedemorgen.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 Green, green grass Goedemorgen. Het is 11 voor 9 op Radio 2 en bij ons Conor Rousseau. Er is heel veel gezegd en gedaan, voorzitter van vooruit. Maar vooral, volgend jaar zijn het verkiezingen. Conor, ik vroeg me af, ga je Margriet Hermans nog eens vragen? Want je hebt dat gedaan. We hebben daar bewijzen van. Luister en kijk even mee. Stel dat Conor Rousseau belt. Jij ja, heeft het al gevraagd, hè. Zelfs in de VST-studio's. Ja, maar Grietje, je moet ook niet twijfelen? Ik zeg Conor, ik ga volgend jaar 70 jaar worden. Ik vind net dat je... daarom, jij kan voor die ah, ja, oude mensen opkomen. Als, als je het zegt van, oh, er is niks, doe het dan. Doe het dan, verdomme. Doe het dan. Ga <lacht> je weer te heren zien. blijkbaar nee gezegd. Ik herinner mij dat niet, maar het zal wel waar zijn, maar ik jocht mij dat niet. Ik denk dat ik, wel, ik haar ooit iets gezegd heb van, om, um, zij heeft samen met mijn moeder ooit in de Senaat gezeten. Just. En zij hebben toen heel goed samengewerkt op een aantal ethische dossiers. En ik heb altijd onthouden dat dat iemand is, en dat, dat kunnen jullie wel getuigen, met, met um, hart op de tong. Mij. En... Um, ik vind dat dat in de politiek ook moet kunnen. Iemand met hart op de tong. Um, dus ik denk dat, dat, dat ook, ook mensen zoals, zoals Margriet wel een aanwinst kunnen zijn voor de politiek. Ik weet alleen niet of dat zij echt qua, qua ideeën volledig bij vooruit zou passen, maar iedereen is welkom um, maar ik zal alles alleszins vragen, ik drink nu geen alcohol meer tot aan de verkiezingen minstens maar als ik ooit terug alcohol zou beginnen drinken dan zullen we ze lekker blijven hangen op café's maar dat zal ik ja. haar dan vragen Belangrijk dilemma um, je hebt al een paar keer gezegd, dat, dat hebben we gevonden is ook, dat weet je ook, dat je premier van België wil worden. Dat heb ik nog nooit gezegd hè. Als, als je natuurlijk verkozen geraakt ik weet, het is nooit rechtstreeks maar ook burgemeester van Sint-Niklaas ook dat is een ambitie. Nu, wat handig is, dan ben je baas van de politie, maar dat is een ander verhaal. Stel dat je moet kiezen. Stel, de kans stelt zich premier van België of toch burgemeester van Sint-Niklaas. Wat zou je het liefste doen, komers? Ik mag zo geen uitweg ertussen. Nee, wat je van vooruit. je dus moet, moet vooruit kiezen. gaan. Ja. Um, ik wil heel veel doen voor de mensen in Sint-Niklaas, maar uh, als burgemeester kan je alleen iets doen voor de mensen in Sint-Niklaas. Als premier kan je ook iets doen voor de mensen in Sint-Niklaas, maar kan je iets doen voor... Andere mensen ook nog. Dus ik ben in de politiek gestapt om het meest impact te maken... En dan zou ik altijd kiezen voor een verantwoordelijkheid die het meeste verschil kan maken. Maar ik ben, ik ben vooral kandidaat om mij vooruit uh, zoveel mogelijk stemmen te halen. En, en, niet, uh, en niet per se voor een post of zo. Toch een politiek antwoord. Mm, ja. Ik heb een antwoord. Ja, natuurlijk ja, wel. Maar wat ik, wat ik wel voel, het wordt, uh, als je alles ziet na, na die twee dagen, het wordt toch echt een smerige kamp Ja, en ik heb het idee dat het al begonnen is en dat het inderdaad ja, heel heftig wordt. Uh, hoe ga je daar tegen wapenen? Uh, door iedere keer, wanneer uh, mensen van de media of, of, uh, of de pers daarover beginnen, de mensen op te roepen van kijk, we staan voor zo'n grote, zware uitdaging, onderwijs, kinderopvang, deftige lonen, bepaalbare facturen, van alles. Ik hoop echt dat mensen gaan stemmen op... Uh, ja, zoveel mogelijk op mij natuurlijk, maar dat ze kritisch zijn voor iedereen, ook voor mij. En, en stemmen op de op inhoud over waar wil die met ons land naartoe. En wel, ook op lange termijn. En niet alleen over wie kan er met de meeste modder gooien. Want kijk naar mijn sociale media. Kijk, Twitter zit ik zelfs al niet op. Hmm. Ik bedoel, ik val nooit iemand aan of dingen of zo. Ik zeg waar we voor staan. En, en wel, ik, spoel en, even, ik spoel even tien jaar verder. Wat moet er absoluut gerealiseerd zijn? Eén punt. Eén punt. Um, uh, ja, maar belangrijke... ik heb gezien dat er 2 miljard uh, meer of minder is. Ja, kort in de grootte nog 2 miljard. Dag, dat okay. ik, alleen, maar ja, heel veel, maar als ik één punt moet zeggen, nu zou ik zeggen het niveau van ons onderwijs en, en, en, en heel ons onderwijsbeleid moet snel beter. Waarom? Wij zijn een kenniseconomie en dus dat is onze grondstof. We hebben geen gas, we hebben geen olie, we hebben geen diamant in onze grond. Mm -hmm. Wij, onze welvaart, is gebaseerd op het niveau van ons onderwijs. Als we dat niet gekeerd krijgen, dan, moet, dan gaan we er allemaal aan zoeken. Ah, ja, optreven, ja. Dus... Onderwijs, onderwijs onderwijs en kinderopvang is ook dat is de stap daarvoor. Is onderwijs dus. Het niveau in het onderwijs okay. moet omhoog. Heb je al een slogan? Momenteel is onze slogan um, genoeg gezeverd, nu vooruit. <laughs> Oké. Okay. Ja, dat is, is duidelijk. Hè? Ja, go, go, Rousseau was ook luxe geweest. Of kon er nu niks beter komen, maar... Dat jij weer, die bedankt? over mij, hè. Nee, nee, nee, nee, nee. Dus voor echt goede slogans, bel Peter van de Veijden. Niet, niet vooral zo. Uh, Laatste vraagje, Conor Rousseau, Ga je van het weekend op café in Sint-Niklaas? Nee. Dat is misschien maar goed, op dit moment. Maar toch, dank je wel dat je er was. Ja. Dank je wel, Conor. Heel veel succes vooral. Okay, dank We zitten met de jarige. Hij wordt 65 jaar vandaag. Andrea Bocelli. Conte Partiro. Sono solo e sogno all'orizzonte, manca le parole. Sì, si, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole, se non ci sei tu con me, come su le finestre, mostra tutto il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che ha incontrato per strada con te parti. sogno all'orizzonte e manca le parole Part van Andrea Bocelli. Zelf je zon kiezen, dat kan nu in de app van Radio 2. Veel plezier met Kickstart. Telt voor 2, Radio 2.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 Kom langs in Antwerpen of Geel. Kijk op vankalsterbadkamerrenovatie.be Ik heb voor straks al één verzoek binnen, staat al klaar. Dat is de Pointer Sisters met Jump. Wat wil jij? Stuur me dat door in de Radio 2-app. Elke dag, elk